Safe, van tough Goedemorgen, het is 3 over zes, dag schema dag Kim. Hey, goedemorgen. Hey. Lieve luisteraar, goedemorgen. Ja, het was glad. Het was heel glad. Maar ja, kwam buiten en plots had het dan gesneeuwd bij ons, waar het dan heel de week niks gedaan had. Dus toch een beetje opletten. Ben jou niet glad? In mijn eigen straat wel, maar het is een doodlopende straat. Maar voor de rest heeft onze gemeente blijkbaar goed gestrooid. Ah ja, ja, ja maar op het... Ja, ja, ja, ja oké, okay, ja. ja. Goeiemorgen, morgen, jouw dag begint. Goeiemorgen, morgen, met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Ja, maar ik bedoel, dan gewoon bij ons op het paadje, zeg maar, op het raster, daar komt de gemeente niet strooien. Jammer eigenlijk wel. Het lijkt wel dat gladig zo. Dus let op, voor um, mensen die naar buiten gaan, ik weet, je woont in een appartement, dus je bent meteen buiten. Maar er zijn ook mensen met een oprit bijvoorbeeld. gewoon in een huis, maar. Ik uh, hm? eigenlijk in een huis. Wel in een huis, maar als je buiten komt, dan komt het toch meteen op straat, of niet? Ja, dat wel. Ik heb dat geen oprit. Ah, uh, wel, het is Maar daar was er geen sneeuw, dus ik moet ook geen sneeuw ruimen. Goed, hè. Het oh. was op de weg, <lacht> een... dat is niet mijn probleem. Wat een feest. <lacht> het is maar om te zeggen, als je de weg op gaat, het ligt een beetje gladder. Dus let op. Zometeen een bokser, maar eerst Shania 2.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 So yeah, got the brains but you got the touch Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright But that won't keep me warm in the middle of the night That don't impress me much Or your Brad Pitt That don't impress me much So you got the looks But haven't got the touch Now don't get me wrong Yeah, I think you're alright But that's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 Impress me much. Was dat de clip waar ze met die grote kofferen in de woestijn liep? Oh, ik denk God, het wel. weet het niet meer. Met een luipaardprint zelfs. Ja, dat is wel een dolle Waarom ja, weet je dat? Goedemorgen. We gingen boksen. Hè? En wel, dit dit ken je van de Rocky films. Goedemorgen, morgen, Peter en Kim. Radio 2. Rookie 1, 2 of 3. Kom maar op. Wil jullie enig idee? Rookie 1, 2 of 3 deze film. Survivor, Eén, I, I have the Tiger. 1. Nee. 2. Nee. Ho, drie. Vier. Ah, 3. Drie. 3 drie <laughs> natuurlijk was. Het ja, is lang geleden. I have the Tiger van Survivor. En dan de bokser van de show. Goedemorgen, Hayo. Goedemorgen. Volgens mij heb je. Jij... Je bent nooit agressief, denk. ik. Nee. Nee, nee dat zit het niet aan mij. Nee, nee. Nee, ja. nee, nee, nee. nee. Je weet het nooit, het zit in iedereen, maar het moet eruit. komen. Ja, het Misschien het alleen dan? in het verkeer. Nee, nee, nee, nee Geen verkeersagressie. Nee nee, nee, nee. Nee, zeker niet. Dat Kom is maar. goed, op. Ja, twee ongevallen. Op de E313 van Antwerpen naar Hassel, daar sta je voorbij, Geel West, 10 minuten in de file. Uh, de rechterrijstrook is daar dicht. En dan nog een ongeval op de E40 van Brussel naar Luik. Uh, daar is wat vertraging tussen Tienen en Elicien. dat is al in Wallonië. En daar moet je door een ongeval over de Pechstrook. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je vrijdag begint. Het is 19 januari vandaag. Het is de dag dat je hoort op Radio 2 dat het een beetje glad ligt. Ze hebben goed gestrooid gelukkig, maar op je oprit bijvoorbeeld. Of misschien gewoon ja, voor je huis, want dat is ook een ding. Moet je daar aan strooien en moet je zorgen dat daar niemand kan uitglijden. Daar gaan we straks over hebben. En Proficiat Antwerpen, want die hebben ongeveer alle prijzen gewonnen op het galen van de Gouden Schoen. Goed koud en krijgt gewoon lekker veel zon. Hoe goed is dat? Is toch het beste weer? Ik vind van wel, na zo die regen van een paar maanden geniet ik hier eigenlijk wel van. Ja, het mag wel een beetje winter. En Peter de Vuist uit Beveren is ook content. Peterke, Peterke, Peterke, goedemorgen. Goedemorgen met Peter. Ja. Goedemorgen, oh, al die Peters. Oh, Wat ja, is het? Ja. Homero-Peter. Het is veel. Ja. Zeg maar, Peter, wat ja. zag je toen je opstond vanmorgen? Wel, ik, uh, ik was aan het opstaan op de want ik moest aan het vertrekken op het werk. Hmm. En ik kreeg even tot uh, trouwens. Oh, mijn fuck. Dat is nieuw. Dat is niet waar. <laughs> Toch niet veel? Nee, het was maar een, uh, oh, nog een. nog een centimeter. Maar het was wel glad, hè? Hmm. Ja, maar wel glad hoor. Ja. ja, bij ons ook, daar in het Waasland, hebben ze. Het is alsof iemand een beetje poedersuiker over de poffertjes heeft gestrooid. Dat gevoel heb je. Ja, ah, smaak maar, ja, ja, het was heel mooi Peter, geniet van het weekend, geniet van de vrijdag. Dankjewel, hè, man. Dankjewel, ja. En die Pink, die heeft zo'n, zo'n mooi liedje gemaakt. All out of Fight. We had life in our eyes <middels> and the world was on our side. Speeding along with no map, it was all green lights. It was just you and I.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 know your name, I'm all out of love, but look at all the love we made, I'm all out of life, oh baby, it's killing me to say, I'm all out of love, I'm all out of life, I'm all out of fight. we were two broken parts from the same old junkyard, tried so goddamn It shouldn't be this hard All out of fight. Ja, onwaarschijnlijk mooie song. Is het koud? Ik zie min vijf plot bij de mensen. In Roeselaren, blijkbaar. Wow. Ja, ook ja. iemand die zich afvraagt, gaat het in Blankenbergen vandaag sneeuwen? Oh, het zit er niet in. Zo meteen uh, rond twintig zeven, over een uurtje, dan hoor je bij ons de weermens die jou alles gaat vertellen. Bon, hoe is Magie de Blok erin gelukt om 35 kilo af te vallen? Dat verhaal ga je vandaag over praten. Het gebeurt over twee minuten.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 Kies je persoonlijke saloncondities bij je openverkooppunt. Deze maand ook open op zondag. Maanprijs exclusief BTW in financiële renting. Proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be. Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Telenet TV. Dat klinkt soms zo. En de dag erna ook zo. En de dag daarna...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 Morgen, mooi, 19 overzijs. Goedemorgen. Ja, als je afvraagt. Zeg, in een keer het paleis binnendringen, is dat een ding? Blijf er wel, maar wie wil dat nu? Het Koninklijk Paleis in Brussel. In de nacht van dinsdag op woensdag is er los iemand binnengedrongen. Ja, geen goed verhaal voor de koning. Schemen van het nieuws, wat is daar gebeurd? Nee, die nacht is er een vrouw in het paleis binnengeraakt. Niet in Laken waar onze koning woont, maar wel aan het Park, waar hij werkt. Het is een Spaans-talige vrouw van 46 en ze werd al slapend gevonden, ontdekte 14 nieuws. En ja, toen de politie haar dan wakker maakte, leek ze heel verward en ze is dan ook opgenomen in het ziekenhuis. De vrouw leek op zich geen kwade bedoelingen te hebben, maar het is toch wel heel straf dat ze onopgemerkt het paleis is binnengeraakt. Zeker omdat het paleis wordt beveiligd door een afdeling van de federale politie en die zijn met 180. Wacht, maar die staan toch niet alle 180 op dat moment aan het paleis? Nee, dat niet, maar er is wel veel beveiliging en die vrouw is daar dus binnengeraakt, is daar ook gewoon ergens kunnen gaan slapen. Ja, hoe lang is ze dan natuurlijk? Gevonden. Het is toch wel heel bizar. Maar het zou misschien te maken kunnen hebben met het feit dat het paleis nu gerenoveerd wordt. Maar ja, ze gaan dat nog onderzoeken. Klopt dat? En moeten we dan ook extra gaan beveiligen? Daar gaat toch iemand een vervelend telefoontje over krijgen? Ja, Meerdere vergaderingen. Ja, zeker. Omdat we hebben ooit met de radio. Hebben we de koning is uitgenodigd. Daar zijn talloze vergaderingen vooraf gegaan. Om het protocol en bewaking en dat soort dingen. En dan is er plots iemand die binnen geraakt. Dus het is wel vreemd, hè? Misschien was het gewoon. Ja, een date van de koning. En, en zei ze: Oh, oh, ik ben verward. Ik weet helemaal niet wat ik hier doe. zou kunnen, hè? Och, eh, oh, de mens. Maar kijk, ja, het is intussen opgelost is het belangrijkste natuurlijk. Goedemorgen. Heel veel foto's online en ook in de kranten over de Gouden Schoen, natuurlijk. Maar ook een bijzondere foto die, uh, die ons is opgevallen, die je vandaag ook gaat zien. Magie de Blok glunderend en een boel kilo's afgevallen. Schema van het nieuws, hoe heeft ze zoveel kilo's kwijtgeraakt? Ze heeft dat gedaan door baantjes te zwemmen en dat deed ze drie jaar lang, drie keer per week zo'n 40 tot drie kwartier uh, aan een stuk en op die manier is ze blijkbaar veel kilo's afgevallen en uh, zwemcoach Ronald Gastra zegt ook dat dat kan omdat je al je spieren gebruikt wanneer je zwemt ze zegt dat ze er op daarvoor nooit tijd voor heeft gehad maar nu ze geen minister is, ja, dan uh, lukt het wel blijkbaar en ze heeft dan 34 kilo kwijtgeraakt en haar grootste motivatie daarvoor zegt ze dat ze gewoon fitter wou worden voor haar kleinkinderen John en Jill oh, Ver mi? Ja, eigenlijk wel plezant. Nee. Oh, ik vind het verschrikkelijk leuk. <lacht> oh, waarom? Omdat ik dat daar allemaal vies vind en dan denk ik dat je zo fratten krijgt aan je schoen en uh, aan je schoen, aan je voeten en dan daarna is je haar nat, dan moet je met dat natte haar. Ik vind dat... en dan je kleren aan terwijl je lijf zo nog een beetje nat is en oh, ik heb er heel veel ja, reden voor. Ja, ja, nee. Daar zijn leuke badmutsen bijvoorbeeld, kan je haar droog blijven. Dat ook nog. En daar, ik zweer het je, als je dat ziet, mensen die hier in een zwembad werken, zullen het echt wel bevestigen. Daar kappen ze zoveel chloor in, Ze is daar dood. Dus je haar gaat ook dood. Je ziet in van die kotjes, van die gaatjes waar dan gluren er door. Och, ik heb er zoveel dingen tegen. Die tijden zijn wel voorbij hoor. Ja, of, uh, maar goed. Ik ja. toch niet de grens Maar ik vind het wel heel knap. Absoluut, goed gedaan zeg. Goedemorgen, het is 22 bijna 23 over 6. We hebben hier een temperatuur binnengekregen van min 9,5 in Vlaanderen. Dat wil ik wel eens bevestigd zien zo meteen. Goedemorgen. Goedemorgen, morgen. Jouw ja, zwemverhalen, ook dat kan je delen natuurlijk. so en ze kwamen in vrede. Boney M, Ma Baker. Exact half zeven, zo meteen het nieuws bij jou in de buurt. Goedemorgen. Een op de vijf werknemers kreeg vorig jaar een koopkrachtpremie. Bedrijven die in 2022 winst hebben gemaakt, konden zo'n premie geven aan hun werknemers. En ze konden ze ook zelf hoeveel geld ze dan precies gaven. En op het Gala van de Gouden Schoen gingen alle prijzen bij de mannen naar Antwerp. Speler Toby Alderweireld, trainer Mark van Bommel en doelman Jean Buté wonnen. En ook Arthur Vermeeren, die belofte van het jaar werd. En dit is het nieuws uit jouw buurt: Nieuws uit Antwerpen met Christel Marië. In Turnhout is gisteravond een man van 35 uit Rijke Vossel om het leven gekomen bij een verkeersongeval hij reed met zijn auto tegen een boom aan de steenweg op Merksplas de klap was zo hevig dat de auto rechtop tegen de boom kwam te staan er wordt onderzocht hoe het ongeval precies is gebeurd de weg zou er wel erg glad zijn geweest de 19-jarige Antwerpenaar, die mogelijk een aanslag wilde plegen tegen een Joodse instelling, mag de gevangenis verlaten met een enkelband. Hij werd afgelopen weekend gearresteerd. Momenteel zou er niks op wijzen dat hij echt iets van plan was. Maar verder onderzoek zal dat nog moeten uitmaken. Het Antwerpse parket gaat in elk geval niet in beroep tegen de beslissing. En ouders die voor hun kinderen een activiteit zoeken tijdens de vakanties kunnen terecht op een nieuwe website van de stad Antwerpen. De de site heet Vakantiekiezers en je vindt er het hele vrijtijdsaanbod tijdsaanbod voor kinderen van 3 tot 14 jaar. Schepen Nabila Het is een handige tool omdat het allemaal gebundeld is op één website, waardoor dat, dat snel en gemakkelijk is en dat je eigenlijk een makkelijke zoekfunctie hebt. Dat je perfect kunt zoeken op leeftijd, op een periode of een plek in de stad. Um, en dus voor het eerst zetten we daar ook nog eens extra in op cultuuraanbod. Zo organiseert de stad voor het eerst cultuurweken voor kinderen in de zomervakantie. En voetbalclub Antwerp heeft beide mannen zowat alle prijzen weggekaapt gisteren op het gala van de Gouden Schoen in Antwerp Expo. Arthur Vermeeren van Antwerp kreeg de prijs voor belofte van het jaar. Mark van Bommel, de trainer van Antwerp, werd uitgeroepen tot coach van het jaar. En Jean Boutet ook van Antwerp werd doelman van het jaar. Maar de kerst op de taart, was natuurlijk de gouden schoen zelf, en die ging naar Tobi Alderwereld, een tevreden man. Uiteindelijk wel geprobeerd om, om de club naar een hoger niveau te tillen, en dan is dat maar 2 of 3 procent. Ik heb echt mijn de best gedaan, en, en, en die druk heb ik mezelf opgelegd, en als je dan als club zijnde alles wint, en uiteindelijk nu ook met de persoonlijke prijzen allemaal wint, ja dan, dan ben ik heel trots om daar een deel van uit te maken. Ik heb nog anderhalf jaar bij Antwerpen, en, en gewoon alles blijven geven, en, en, en, en prijzen winnen dat, dat werkt als een verslaving, dat is gewoon zo, je wilt het volgende, het volgende. Dus, uh, maar vanavond gaan we wel proberen te genieten. En wie gisteravond ook stond te glunderen met zijn prijs was natuurlijk trainer Mark van Bommel. Je komt hier als Nederlander. Uh, vaak is het dan een beetje, komt het dan een beetje arrogant over. Maar het gaat erom dat je iedereen meekrijgt, de Nederlandse en de Belgische staf. Dat je gaat voetballen, dat je de spelers overtuigt van, uh, van je idee. En dat is denk ik het belangrijkste. Want een trainer is zo goed als zijn spelers. Vandaag zonnig weer met maximaal tot 3 graden, maar vannacht gaat het opnieuw een paar graden vriezen. Morgen zon en wolken en het wordt zo'n 2 graden. Zondag is er vrij veel bewolking met af en toe, want soms namiddags verschijnen er dan wel wolken waaruit geleidelijk een lokaal buitje kan vallen. Meer in de app van 14. News. Toch wel wat problemen, Hajo. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Inderdaad... Uh... Nog geen grote drukte op de weg, maar wel ongevallen. Kan een beetje te maken hebben met gladheid, natuurlijk. Let op. Op de E313 van Antwerpen naar Hassel, bijvoorbeeld. Daar sta je bij Geel Westen. Half uur in de file. Komt door een ongeval op de rechterrijstrook. Nog een ongeval op de E40 van Brussel naar Luik. Daar is wat vertraging tussen Tienen en Elisine. Je moet daar, ja, de drie rijstroken zijn zelfs als dicht. Je moet daar over de pekstrook, zegt de politie. Verder op de Antwerpsering richting Gent. Ook nog een ongeval gebeurt op de Afrit in Borgerhout. En verderop is het een klein een beetje vertragen aan de Kennedy tunnel en dan op de kleine ring in Brussel, richting Zuid ook problemen. Uh, daar is een ongeval gebeurd even voor de Kruidtuintunnel, en ook daar sta je 20 minuten in de file. Ja, en dan denk je van oh, het is zo min 2, min 3. En eh, wel, luister goed. Lazy de Klerk uit Markendal goedemorgen. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. We geloofden het echt niet. Jij woont in de Vlaamse Ardennen. We kregen een appje binnen van jou. Goedemorgen, morgen, hier in Markendal Min 9,5 graden. Ja. Dat je van, hey, zwans nu niet. Maar je hebt een foto doorgestuurd. En wat staat daarop? Ja, mijn auto af, uh, gisteren gisterochtend en deze ochtend min 9 graden en een half aan. Dat is En gisteren ook. En ik de ja, ja, ja, dat klopt. Gisteren ook. Zou dat niet kapot kunnen zijn? <laughs> <laughs> was het maar zo. <laughs> Allee, Leon. Nee, helaas. Kan dat, toch is niet. dat is plaatselijk, Ja, dat is heel lokaal. en ja, Is dat ja. een soort open veld of zo, daar in al? Ik weet dat er is, is heel veel open ja, veld Ja, dat en heel is moe... heel landelijk. Amai. Ja, Dat is heel landelijk regen. En, uh, op, op sommige plaatsen, droogte hoogte van Ethicoven, Maakke, Kerkem, is het echt uh, een tweetal graden kouder dan de rest uh, van de Vlaamse Ardennen. Amai, jongen. Ja, Marken dan een beetje het ja. Siberië van de Vlaamse Ardennen. Waanzin. <laughs> Lizzie, ja. toch, ik hoop dat je een beetje kan verwarmen aan morgen. Ja, ja, ja, heel oh, erg. Dat, dat is de bedoeling, dankjewel. En zometeen Robbie Williams om je helemaal heet te maken. Dat gevoel. Tot en met 31 januari zijn het de laatste soldedagen bij Ino. Profiteren van min 20% extra korting op een selectie reeds afgeprijsde artikelen. Oh Mai! Voorwaarden in de winkel en op ino.be. Ino, voor jou. Mamai, wat staat? Is het. Dat. Dat? dat kan toch niet? Nee.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 Mijn prachtig autootje van mij, van mij, alleen van mij. Eh, uh, sorry. Uh, uh, uh. oh, ja, sorry, ik had het over mijn nieuwe auto. Een nieuwe auto kopen, dat is zo passé. Met Private Lease van VDFIN geniet je van alle voordelen van een eigen wagen aan een vaste maandprijs. Alles inbegrepen, maar zonder zorgen. Zo heb je nu al een 100% elektrische Coupa Born vanaf 379 euro per maand. Info en voorwaarden op vdfin.be. Aanbod berekend met een voorafbetaling van 5800 euro. Radio 2 Goeiemorgen morgen Jouw goeiemorgen telt voor 2 WRT Radio 2 Come on hold my hand I wanna contact the living Not sure I understand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 Kill myself today That's why I keep on running before I've arrived I can see myself coming Het is 19 voor 7. Mag je de blok dus 34 kilo afgevallen van te gaan zwemmen? Dat is een goede binnengekomen van Bart Brems uit scherpenheuvel Neuvelzieken. Die zegt: Wij gaan twee maal per week zwemmen, maar wij vallen geen gram af. Hoe zou dat nu komen? En dan zie je die foto's. Beschrijf eens welke foto je doorgestuurd heeft. Ja, de foto die daarvoor in de app staat. Uh, is een heel gezellig tafereel van mensen. die aan een tafel blokjes kaas, nootjes, pintjes enzovoort aan het uh, smikkelen zijn. Na nou, dat willen, krijg je honger, uiteraard. Dan krijg je dat weer. Oké, okay, lieve mensen, misschien is bij jou intussen echt glad, want er zijn plaatsen waar het ja, niet gestrooid is, dus Goedemorgen, even opletten. Stel je voor dat er iemand, bijvoorbeeld voor jou oprit, dat er iemand uitglijdt, valt, heel veel pijn heeft. Ja, wat moet er dan allemaal gebeuren? Is dat aan jouw schuld? Moet jij daarvoor betalen? Mathieu Coudron van de politiezone Leuven. Goedemorgen. Goedemorgen iedereen. Ja, misschien eerst even van uh, jouw deur zelf ervoor. Hoe zit dat? Ben je nog altijd verplicht om te zorgen dat dat ijsvrij is? Hoe gaat dat precies? Dat is inderdaad de verplichting van de bewoner. Dus wat Leuven betreft, staat dat bij ons opgenomen in het polisreglement: dat bij sneeuw- of ijzervorming de bewoner is of de huurder of de verantwoordelijke van het gebouw, die wordt geacht om het voetpad sneeuw- en ijsvrij te maken. Oké, okay, maar bijvoorbeeld in een appartement, hoe zit dat dan precies? Ja, dan is er bijvoorbeeld een vereniging van mede-eigenaars of een syndicus of een beurtrol of hoe dan ook. Maar dan moeten er mensen wel onderling afspreken wie verantwoordelijk is om bijvoorbeeld een deel, eigenlijk een deel, uh, goede afspraken maken, goede vrienden, maar om toch het volledige voetpad te hoogte van het volledige gebouw volledig sneeuwvrij te maken. En stel, er komt iemand voorbij, vallen toch uh, heupgebroken, wat gebeurt er dan? Kunnen die kosten dan op jou verhaald worden? Dat zal altijd een feitenkwestie zijn. Dat de hulpdiensten gaan verwittigd worden, de ziekenwagen natuurlijk, om de persoon te verzorgen. Maar ook de politie om de vaststellingen te doen. En dan is het onze taak om te kijken, ja, wat is de staat van het voetpad? Uh, wij gaan dan normaal gesproken procesverbalen opstellen met de, de vaststellingen in de verbondingen van de persoon en de staat van het voetpad. Dan maken wij over aan het parket. En dan gaat het parket bekijken, ja, hoe gaan we dit afhandelen? Dus het is de taak van de politie om de vaststellingen te doen. Uh -huh. Maar het parquet zal daar dan zijn ei moeten overleggen over wie verantwoordelijk zal zijn. Ja, ja want inderdaad, als er gladde wegen zijn en je hebt dan een, een ongeval en er is niet gestrooid, ja, kun je dan gewoon zeggen van... Zeg, uh, meneer of mevrouw van de stad of meneer de burgemeester, het is uw schuld? Ja, ik zeg, het, is, het zal altijd een feitenkwestie zijn... Um, op de straat bijvoorbeeld gaat de stadsdiensten het trooien, uh, de, de fietspaden en de rijbaan. Wat zijn de bewoners die het voetpad moeten vrijhouden. En dan gaat er gekeken worden, ja, hoe is dat de ongeval of die val gebeurt? Uh, wij gaan daar een proces voor over opstellen. Wie aansprakelijk is, ja, in het portreglement staat dat het de bewoners zijn die het voetpad sneeuw en ijs vrij moeten houden. Natuurlijk ja, moeten we daar ook wel wat gezond verstand aan de dag leggen. Als zoals de voorbije dagen de sneeuw met bakken uit de lucht valt... Ja. Is het op bepaalde momenten ook onbegonnen werk om dat permanent sneeuwvrij te houden? Snappen we wel natuurlijk. Ik zeg nog een andere vraag, Mathieu Codron van de politiezone Leuven. Mag je met een tractor en daarachter een rij sleeën, mag je daarmee in de sneeuw rijden? Mag dat? Met mensen mag daarop? Daar niet. Nee, dat mag niet. De wegcode, het Koninklijke Bestrijd, 11275 voor de specialisten, schrijft voor dat er geen passagiers mogen zitten buiten voertuigen. Ze mogen enkel in de wagens zitten met de veiligheidsgordel aan. Maar achteraan op een slee, ja, dat is niet de bedoeling. Als er daar een ongeval gebeurt, kan de bestuurder van die tractor wel eens aansprakelijk gesteld worden. Oké, okay, want dus uh, gisteren heeft onze Margot van de regio heeft dat gedaan. Dus eigenlijk is ze in overtreding gegaan. Eigenlijk strikt genomen is hij een Het is dus altijd te bekijken natuurlijk waar, op welke weg dat dat gebeurd is. Maar uh, het is eigenlijk overal verborgen, maar zeker op een drukke weg is dat toch wel heel erg af te raden. Oké, okay, dus dat betekent dat hij nog een boete zou kunnen krijgen. We gaan het er straks over hebben. Dankjewel, Mathieu Codron van de politiezone van Leuven. Graag dus gedaan. Vooral zorgen dat je goed uh, strooit voor je deur. Dit is Megan Trainer En mother. I am your mother. You in to me.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 Trainer en mother, het is 12 voor 7. Goedemorgen. Margot van de regio. Die zit met een klein probleem. Goedemorgen, Margot van de regio. Goedemorgen. Ik hoor ah, ja. en zie je nu in de app van Radio 2 en live op VRT1. We hebben net met de politie gebeld, Margot. Oei. Ja, dus je bent gisteren op de slee gaan zitten, achter een tractor. Ja, dat mag blijkbaar ja. niet. Het staat zelfs in de gazette vandaag. Ook niet op veldbaantjes. Ja, we zijn nooit nu... op de openbare weg geweest, natuurlijk. Dat is nu weer een moeilijke vraag. Dat ja. zei u ook wel. Het hangt ervan af waar. Dat zei je. Ah, wel, hè? kijk, met zo al beschuldigen, nee, misschien beschuld... ben je toch niet zo stout geweest. Nee, ik beschuldig niemand hoor. Want jij, jij mag veel van ons, sowieso. <laughs> zeg mevrouw, Margot, hoe warm of koud is het bij jou? Uh, in mol is het min 5 graden. Zot een boel. Daarnet hadden we zelfs min 9,5 in Markendal. Wat is dat toch? Maar gelukkig, gelukkig, gelukkig mag je naar binnen vandaag, want dit vandaag in de Kempen en je gaat met treintjes spelen. Wat is daar het verhaal? Ja, inderdaad. Uh, Modeltreinbouwclub, uh, dat is een heel lang woord, maar het bestaat wel. Uh, de Kempen geven dit weekend hun eerste tentoonstelling en die hebben daarvoor echt alles uit de kast gehaald. Die hebben verschillende dorpen uit de buurt nagebouwd om daar dan met de treintjes, de modeltreintjes, te kunnen tussenrijden. Maar de manier waarop ze ze die, die dorpen en die stations waarheidsgetrouw hebben nagebouwd. Dat is echt ongelofelijk. En ik ga er u straks alles over vertellen, want ik mag zo meteen al eens gaan piepen op die tentoonstelling. Het is ook zeer 2024 wat ze gaan doen. Ook dat ga je zo meteen horen. Spelen jullie nog met treintjes? Of ooit met treintjes gespeeld? Nee, eigenlijk niet. Ik heb nooit een trein gehad. Nee, niemand. Weet jij wel. Ja, ja. Ik had zo'n heel grote trein. Toet-toet. Oh, zalig vond ik het zo. Jacob. Waar je zelf in kon zitten... En zo'n klein trein. Je hebt gewoon ja, helemaal zo'n heel hele wagon gekomen. Ja, wie weet ja. ja, Er zijn vast mensen die een oude treinwagon in een huh? hof hebben. Nee, zover ben ik nooit gegaan, schema. Ja. Maar je zou het wel willen, hè? Nu iets zo zegt dat. brengt hem niet op ideeën, hè? Nou. Met deze jongens wil hier sowieso in de trein zitten. Ze zijn 40 jaar bezig dit jaar. Dikke, dikke proficiat Cluzo. En dans. Maar natuurlijk wel. Goedemorgen. Peter en Kim Elke dag, telt voor twee. VRT, radio 2 Garde du nord en november. Les cheveux en pagaille. Comme une boule au ventre. Qui me tend, qui me tord. Et Paris qui s'étale. Tout à coup me voilà.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 ben van Mentissa. Hoe oud zou je willen worden? Oh, ik vind dat een heel moeilijke vraag, omdat mensen willen altijd graag oud worden, maar veel mensen die oud zijn, zeggen dan... Oh, zeg leeftijd? ...toch maar niks. Dus ik zou graag 85 of zo worden. 85? Maar okay. dan zou je ineens neervallen, hè? niet zo... Mm -hmm. oh, 95. En zo. 95? Eh? 85, 95? Het kan nog beter. Je hoort daar straks alles over. Het is de moeite. <lacht> Sunweb presenteert liefde voor vakantie een show vol vakantie-inspiratie. 3 februari in Playsuit Antwerpen. Reserveer jouw gratis ticket op sunweb.be.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 Zeg, hoe doe je dat? 109 jaar worden. Wat voor een taart krijg je dan? Het gebeurt vandaag in Brakel. Dat verhaal dat wil je horen zometeen. Andere verhalen uit de rest van de wereld. is 7 uur, Schema zijn. Goedemorgen, ook vanochtend moet je opletten voor gladde wegen. En Toby Alderweireld en Tessa Wilhard hebben de Gouden Schoen gewonnen. Het blijft vanochtend uitkijken voor gladde wegen. Vooral in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Afgelopen nacht vielen er op veel plaatsen opnieuw winterse buien. En die hebben een deel van het zout weggespoeld. Omdat de temperatuur van het wegdek onder nul ligt, veroorzaakt dat spek gladde wegen en fietspaden. Iedereen die vanochtend buiten gaat, let best goed op, zegt Katrien Kiekens van het Agentschap Wegen en Verkeer. Het kan mogelijk echt spekglad worden. Op fietspaden, op wegen, er ligt veel zout, maar er is weer opnieuw neerslag bijgevallen. Er is ook smeltwater van de afgelopen dagen dat het zout kan hebben weggespoeld en dat kan zorgen voor ijsplekken. Dus we willen echt wel mensen op het hart drukken om vanochtend extra voorzichtig te zijn over heel Vlaanderen, maar vooral ook in het oosten, dus Oost- en West-Vlaanderen. Afgelopen nacht werd er ruim duizend ton zout gestrooid en op dit moment rijden de stroodiensten op sommige plaatsen weer uit. Een op de vijf werknemers kreeg vorig jaar een koopkrachtpremie. Bedrijven die in 2022 winst hebben gemaakt, konden zo'n premie geven aan hun werknemers. De premie was telkens een aantal honderden euro's, zegt Geert Vermeijer van personeelsdienstenbedrijf SD Works. De maximale wettelijke koopkrachtpremie werd bepaald op 750 euro. Dat was het maximum dat de werkgever kon toekennen aan een werknemer. En wat stellen we vast? Dat het mediaanbedrag bedraagt 375 euro. Dat wil zeggen dat de helft van de mensen die een premie kregen daaronder zit, de helft uh, zit daarboven. In Turenhout in de provincie Antwerpen is gisteravond een man om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Hij reed met zijn auto tegen een boom. De klap zou zo zwaar zijn geweest dat de wagen rechtop tegen de boom kwam te staan. Er wordt onderzocht hoe het ongeval precies is gebeurd, maar de weg zou er wel erg glad zijn geweest. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke laat onderzoeken of er bij landbouwers een verband is tussen het gebruik van pesticiden en de ziekte van Parkinson. In Frankrijk wordt de ziekte van Parkinson al sinds 2012 erkend als beroepsziekte bij landbouwers. En Van den Broeke wil nu weten hoe het bij ons zit. Er zijn ook meer en meer aanduidingen ja, dat Parkinson toch wel samenhangt met het gebruik van bepaalde pesticiden in de landbouw. En als natuurlijk... Het gebruik van pesticiden in landbouw leidt tot Parkinson... ...ja, dan is dat ook een beroepsziekte... ...en dan moet je dat ook als zodanig erkennen ...en ook vergoeden voor landbouwers... In Bretagne, in Frankrijk, is een jongen van 13 jaar opgepakt die verdacht wordt van het plegen van bijna 400 valse bommeldingen. Die waren vooral gericht tegen vliegvelden, rechtbanken en universiteiten. Volgens het parket heeft de jongen toegegeven dat hij een aantal meldingen heeft gedaan en dat hij het als een spelletje zag. Hij zou ook aan een persoonlijkheidsstoornis lijden. Zijn ouders draaien nu op voor de eventuele schade en zelf moet hij ook voor de jeugdrechter komen wellicht. In het voetbal gaat de gouden schoen dit jaar naar Toby Alderweireld van Antwerp en Tessa Wulaert, die bij Fortuna Sittard in Nederland speelt. Het was voor haar al de vierde keer dat ze de prijs kreeg. Ja, elke houdenschoen heeft zijn eigen verhaal of zijn eigen seizoen. En ja, de eerste was gewoon mooi voor het vrouwenvoetbal natuurlijk. En als je dan die eerste krijgt, ja, dan wil je alleen maar meer. En, uh, ik, zeg, ik heb drie jaar moeten wachten en ja, ik ben er super blij mee. En hier stopt het nog niet voor mij en daar ben ik morgen terug aan. Arthur Vermeeren van Antwerp kreeg de prijs voor belofte van het jaar. Mark van Bommel, de trainer van Antwerp, werd coach van het jaar. En Jean Butet, ook van Antwerp, werd doelman van het jaar. En op het tennistornooi de Australian Open is onze landgenote Kimberly Zimmerman uitgeschakeld in de eerste ronde van het dubbelspel. Samen met haar Nederlandse partner kon ze zich niet plaatsen voor de tweede ronde. En dit is het nieuws uit jouw buurt. De jonge man van 19 die mogelijk een aanslag wilde plegen in Antwerpen tegen een Joodse instelling, mag de gevangenis verlaten met een enkelband. En de stad Antwerpen heeft een nieuwe website gelanceerd voor ouders die een activiteit zoeken voor hun kinderen tijdens de schoolvakanties. Vandaag zonnig weer met maximaal tot 3 graden, maar vannacht gaat het opnieuw een paar graden vriezen. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws. En straks over een half uurtje... Hoi, hoi, morgen. Goedemorgen. De problemen vrijdagochtend. Ja, het is nog een beetje opletten vanmorgen. Door gladheid, het KMI en het agentschap wegen en verkeer waarschuwen voor ja, ijsresten, vooral in het oosten, die dus terug kunnen aangevroren zijn vannacht. Maar ook ijsplekken in Oost- en West-Vlaanderen. Plaatselijk kunnen de wegen en fietspaden zelfs spekglad zijn, zeggen ze. En het kan ook hier en daar glad zijn door aanvriezende mist. Op de E313 dan, van Antwerpen naar Hasselt. Dikke problemen door een ongeval even voorbij Geel West. De rechte rijstrook is daar dichter staan. Al 50 minuten file vanaf Herentals Oost. Dan op de E40 van Brussel naar Luik is er wat vertraging tussen Tienen en Elessine. Daar moet je door een ongeval zelfs over de Pechstrook rijden. De Antwerpse Ring richting Gent, ja, de gewone ochtendrukte van zo'n 10 minuten aan de Kennedy-tunnel zie ik. En dan, ja, geen goede zaken op de kleine ring in Brussel richting Kunstwet. Vanuit Koekelberg sta je 1 uur vanaf de Anicordie-tunnel aan te schuiven tot net voor de Rogier- en de Kruidtuintunnel. Want die die zijn momenteel afgesloten, dus alles moet bovengronds rijden. Dikke problemen daar. En nog, uh, ja, een vakbondsactie is al hele week bezig eigenlijk. Hè. Rijden er minder bussen in de Vlaamse Rand rond Brussel, maar ook in de regio Leuven en in de Druivenstreek. Hoe oud wil jij worden, Hajo? Hoe oud? Hm. Uh, als ik uh, 85 word, dan ben ik wel ja. content. Veel mensen met 85. Ja. Nu, het mooie is, zometeen bellen we met de oudste vrouw van Vlaanderen. Die is echt een bak ouder. En dan was er nog een hele mooie reactie binnengekomen. Oud worden, ja, maar de manier waarop is veel bepalend, vind ik. Maar vooral, de naam van de luisteraar vond ik dan zo mooi. Die man heet Jan de Jong. <lacht> vind ik goed, vind ik goed. Goedemorgen, Natalia Damare wat een vrijdag. Goedemorgen morgen. Peter en Kim WRT, Radio 2 me out of the action. She Hoe goed blijft hij? Hoe goed? Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen, je vrijdag begint. En dit is ook Natalia, trouwens, dit geluidje. There is only one Natalia, hè? Zeg maar Natalia, tegen het leven hoor. Het is vandaag 19 januari, de dag dat je hoorde op radio 2: dat ongeveer heel Antwerpen alle gouden schoenen gewonnen heeft. Gelukkig Tessa Willaart ook een gouden schoen gewonnen met een vrouw, flink goed, hè. Je krijgt gewoon lekker veel zon. En we hoorden daarnet dat er in Markendal een soort lokale mini-temperatuur is van min 9,5. Wow. Maar vooral, daar moeten we het over hebben: hoe word je 109 jaar? En wat voor een taart krijg je dan? Het gebeurt vandaag allemaal in Brakel in Oost-Vlaanderen. Daar wordt de oudste vrouw van Vlaanderen, 109, heeft dus twee wereldoorlogen meegemaakt. Ik vind het echt zot. Luister even mee nu in de app van Radio 2, of live op VRT 1. Want zie je ook een foto trouwens van oh. de jarige, ja hoor. Maar we praten met Evelien van de Velde. Ze is de verzorgster van Rachel van den Bussen, de jarige van 109. Evelien, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, live vanuit het woonzorgcentrum Najaarszon in Brakel. Hoe gaat het met Rachel? Uh, met Rachel is alles goed, hè? Zo goed mogelijk toch? Ja, want 109. Doet ze nog veel zelf? Nee, ze doet niet zoveel zelf meer. Maar ze heeft dat wel lang gedaan, blijkbaar. Ja, ja, ja. Tot vorig jaar was ze nog volledig zelfstandig. Oh, my! Hoe heeft ze dat in godsnaam gedaan? Dat is toch het eerste wat je altijd denkt: van... wat is haar geheim? Ja. Uh, haar geheim was positief in het leven staan met een positief goed geluk. Ah, kijk, maar dat is bijna de samenvatting van Goedemorgenmorgen op Radio ja. 2 een beetje. Ja. Zeg maar, heel die familie is ook echt goed bezig geweest. Goeie genen, blijkbaar, Evelien. Ja, dat klopt. Ze is ook bij ons hier in het rusthuis geweest en ze is 99 jaar geworden. Nou. ook al mooi. Nu, wel voor ja, alle duidelijkheid, er is nog één vrouw in Wallonië. Die is een maand of drie ouder. Uh, ja, is, is, is Rachel niet jaloers? Boah, ik denk dat Rachel daar zelf niet zo erg mee bezig is. <lacht> <lacht> Simmer Evelien, verzorster van de Rachel, de oudste vrouw van Vlaanderen. Hoe vieren jullie vandaag die 109-jarigen? Uh, deze namiddag is het weer groot feest in de najaarsom. De, de burgemeester komt langs, haar familie, vrienden, personeelsleden, de bewoners zijn aanwezig. Dus... dan uh, gaat hier een goed feestje worden. Dat, dat is een grote taart dan, met heel veel kaarsjes. Ja. <lacht> Ja, ja, ja, ja. Veel kaasjes er moeten opzetten. Wat mij vooral opvalt bij die foto: er zit nog zoveel, zoveel mooi leven in die blik van die vrouw. Die ogen knallen. En ze ja. heeft ook een hele mooie kroon van bloemetjes. Is dat de, ja, ja dat is die, een die kroon is hier gemaakt. Ja, door de ah. animatie is die kroon hier gemaakt. Heerlijk. Evelien van der Velde van uh, ja, het, het uh, Woonzorgcentrum Najaarson in Brakel. Geniet van de dag. Doe veel groeten aan Rachel van den Bussen. 109 jaar. Dat gaan we zeker Fijne ochtend, hè. salut. Veel plezier. Ja, salut. 109. Ik zit, uh, ja, oh. dat is nog 57 jaar. Ik zit nog maar aan de 11e. Goed bezig. Goed bezig. <laughs>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 dat had jij, dat hadden wij moeten zijn. Hoe je lacht, hoe je kijkt, deed je dat vroeger bij mij. Ik zit dat het jou gelukkig maakt. Ik denk alleen als ik het maak. Dat had ik, dat had jij. Dat had ik Dat had jij Dat hadden wij moeten zijn Hoe je lacht Hoe je kijkt Dit je dan vroeger Bij mij Ik zie dat het jou Gelukkig maakt Ik denk alleen Als ik het maar Dat had Als iemand die een beetje oneerbiedig zei van ja die vrouw van 109, die krijgt waarschijnlijk oude taart. Wow. Zeg hoor taart. Even heel belangrijk, lieve mensen. Er zijn binnenkort de Castaars. Dat zijn die nieuwe mediaprijzen sinds vorig jaar. Ons Radio 2-programma De Zoete Inval kan winnen. Beste radioprogramma. Gaat winnen. Sowieso. Luister goed. Luc Appermon presenteert dat. Die heeft sowieso een plaats in jouw hart. Hij heeft dat programma zo groot gemaakt en dat heeft nog nooit een prijs gewonnen. Dus wat gaan we doen? Stemmen, stemmen, stemmen. Kastaars.be of radio2.be Klik daardoor op de neus van Luc Appermond en de zoete inval. Want Luc heeft jou ook iets beloofd, weet je dat, Dat hij hier stond vorige week met... Rabarbertaart. En die was zo lekker. Die, die was echt heel die lekker. Die was echt goed. Ja, amai. Hij zal bij tien stemmers een eigen gemaakte rabarbertaart leveren. En dat wil jij ook hoor van onkel Luc. Maar ja, want Bart Kael, zijn man, die heeft hij zelf getrokken ook. Ja. De rabarber. Ja. Uh, stem dus, doe het nog vandaag of van het weekend voor luk en voor het aard. Zie zo, bij deze. Straks in Punto Punto een vraag met een H en het is geen huisdier, maar je kan er wel mee rijden. Denk daar maar eens over na. Zolder bij Krevel. Dat is nog beter met een tweede afprijzing. Profiteer ervan in al onze winkels en op krevel.de: Krevel leef beter. Peugeot. Bestemming. De beste saloncondities. Vertrek nu. Sla linksaf. Bestemming. Oh, nu al bereikt. De Peugeot saloncondities bevinden zich aan uw rechterkant. Peugeot. Dat is de kortste weg naar de beste saloncondities. Want tijdens de open deurdagen van 10 tot 31 januari ontdek je de Peugeot saloncondities en de allernieuwste modellen bij het Peugeot Verkooppunt in jouw buurt. Ook open op zondag. Peugeot.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 Rob Belien uit Pelt in Limburg. Goedemorgen allemaal. <laughs> uh, vriendelijk zijn lieve mensen, want we bellen met een politieagent. Ben je in dienst vandaag? Uh, um, ik heb zo dadelijk, ik moet zo dadelijk naar het werk, maar ik heb een, uh, een terugkomdag zoals ze dat noemen. Een uh, overlegmoment met de videoverovers van Limburg. Oh, ja, wat te zeggen? Een politieagent oh. echt wel lekker bezig. Zeg erop, je kan uh, misschien zometeen in het commissariaat stoeven met een exclusieve goedemorgenmorgen ook. Je speelt punto punto. De klok start zo meteen. Ik stel je vragen, je krijgt één letter van het antwoord. Vul aan en bij drie juiste antwoorden is die binnen. Snel spelen en pas als je het antwoord niet weet, veel succes. Ik moet wel zeggen, de eerste, de eerste vraag, we hebben er al zitten over discussiëren. Het is met een H, het is een beetje een instinker. Je moet uh, goed nadenken. Ja, even nadenken, maar ook niet te lang, want anders. Ja, de klok tikte. Ja. Hoe gaan we? Ja. De H. Welke H klinkt als een huisdier en is een Japans automerk? Uh, een Honda. Welke I is een school waar je tijdens de week mag blijven slapen? Een uh, internaat. Welke J is een ander woord voor helaas of spijtig? Jammer. <lacht> Dat heb ik al eens geren, Een huisdier, een H, het klinkt al een. En het is een Japanse automerk, inderdaad een hond, A. Goed hoor. De I, de school waar je tijdens de week mag blijven slapen, kunnen we inderdaad als een internaat bestempelen. En dan een ander woord voor helaas of spijtig. Ja! man! Robby, Robby, Robby. Ik ben trots op jou. Dankjewel. Kijk, als Rob het kan, dan denk je van, dan kan ik het ook. En eh, wel, durf maar. Punto Punto, in de app van Radio 2. Rob, geniet van het weekend. Punto, Dankjewel. Punto Punto. Speel maandag zelf mee en win jouw goeiemorgen morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Ook. Die kent dat eigenlijk een beetje van. Iemand zegt dat dat er een beetje op lijkt. Beetje. Bus, cruise of vliegvakantie. Reizen Lauwers. Jongens, we hebben iets gezien gisteren op de sociale media. Schema is er nog niet goed van. Sabine Hagedoorn, goeiemorgen. Goedemorgen, Peter en Kim. Weer Sabine. Schema had nog een vraag voor jou. Ja. Ik heb jou zien dansen samen met Jacquot en Bram. En dan schieten naar de camera op een bepaald liedje met de tekst erbij. Wij kijken al uit naar de lente. Was je dan aan het schieten op de winter, Sabine? Of wat moet ik daaruit opmaken? Uh, gewoon, we doen maar iets. <storten> <laughs> Jij wordt altijd meegelokt in dat soort Fransen. Heerlijk, oh, vooral... ik vind het heerlijk. Zeg, <zij Zé>, Sabine, <storten> wij hadden een luisteraar die had min 9,5 in haar auto in Marken dan in de Vlaamse Ardennen. Kan dat? Uh, wel, op dit moment zitten we met temperaturen uh, van min 2 tot min 4. Hmm. Dat zijn de temperaturen die ik hier nu zie. Uh, een plus 3 voor de kust. Natuurlijk, als je in sommige Ardense valleien zit, kan dat kwik wel nog dieper wegzakken. Dat is wel een feit. Toch wel. Ja, ja, toch wel. Ja, en uh, er, komt nog, er komt nog een koude nacht aan hoor. Uh, maar voor vandaag eigenlijk uh, hebben we ja, wat ochtendgrijs, snevel, aanvriesende mist hier en daar. In het westen is het wel helder, uh, weinig of geen wolken daar een paar winterse buitjes uh, boven uh, Nederland en die kunnen tijdelijk ja, misschien het noorden van het land nog, uh, nog bereiken, maar voort eigenlijk, uh, belooft het vandaag eigenlijk een mooie dag te worden, veel zon, wel nog altijd koud, temperaturen uh, straks 0 tot min 3 voor uh, de Ardennen en dan van uh, ja, rond en net onder het vriespunt voor het centrum van het land en nog een plus 4 graden voor de Kuststreek. En volgende nacht, ja, gaan we alweer de diepvries in, koud, zeer koud, uh, met temperaturen van min 1 graad aan zee, maar in de Ardennen kan dat gaan tot min 15 graden. En dan uh, morgen nog een uh, mooie dag. Uh, in de loop van de dag, ja, wat de wolken, maar allemaal onschuldig. blijft droog. Uh, dezelfde temperaturen als vandaag, rond of net onder het vriespunt. En dan is er verandering vanaf uh, zondag. Dus er komen al meer wolken opdagen met misschien hier en daar een bui. De regen houden we voor uh, s avonds en s nachts. En de wind die gaat al aantrekken. Positieve temperaturen, 7 graden. En dan uh, vanaf maandag ja, dan krijgen we af en toe regen. Ook wind en zachter temperaturen dan rond 11 of 12 graden. Dus vooral genieten, genieten van het weekend. Dat is het belangrijkste. Sabine Hagedoorn, ik wens je een prachtig weekend. Jullie ook. Kijk, ze, ze hebben net, net Eurosong niet gewonnen. De Starlings rollercoaster My heart is stumbling through a so lost, baby, I don't hear a sound. Demons are reading me up inside. Like a madhouse, shadows say I'll never make it out. Oh, I just wanna get off this ride. The monsters underneath my bed are living in my head. We said life is a roller coaster. Hold on, life is a roller coaster, but it means. I wish that I could save you tonight. But you got a ride for those to go high. Life is a roller coaster. Honey, just hold on. Trials, they try to pull me off track. Bright smiles, Joker stabbed me in the back. But you were the line up ahead from lies. van de Starlings, Pieter van Tricht uit Grimbergen, Peterke, Peterke, Peter en Kim. We hebben vorige week al gestemd voor de zoete inval voor de Kastaars bij Luc Appermond. Maar waar sturen we ons stembewijs naartoe om zo'n lekkere rabarbert te kunnen winnen? Mag mag dat gewoon hier in de app doen. Lieve mensen, weet dat we jullie gewoon vertrouwen. Nou, als je ons vertelt dat we gestemd dan gaan we er ook vanuit dat jullie dat doen. Wij vertrouwen jullie. Zo zijn we. Hey, goedemorgen, morgen. Het is exact half acht, Zometeen meteen het nieuws uit je buurt. Eerst Jema. Goedemorgen. ook vanmorgen moet je uitkijken voor gladde wegen, vooral in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Afgelopen nacht vielen er op veel plaatsen opnieuw winterse buien. Het is ook aan het vriezen, waardoor de wegen en fietspaden erg glad kunnen zijn. En één op de vijf werknemers kreeg vorig jaar een eenmalige koopkrachtpremie. Bedrijven die in 2022 winst hebben gemaakt, konden zo'n premie geven aan hun personeel. En ze gaven dan enkele honderden euro's. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen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 Zo organiseert de stad samen met een aantal partners voor het eerst cultuurweken voor kinderen in de zomervakantie. Met onder meer zomerkampen waar ze films kunnen leren maken, maar er zijn ook taalkampen bijvoorbeeld. En voetbalclub Antwerp heeft bij de mannen zowat alle prijzen weggekaapt gisteren op het gala van de Gouden Schoen in Antwerp Expo. Arthur Vermeeren van Antwerp kreeg de prijs voor belofte van het jaar. Trainer Mark van Bommel werd uitgeroepen tot coach van het jaar Jean werd doelman van het jaar. En zoals gezegd de prijs voor belofte van het jaar ging daar een gelukkige Arthur Vermeer. Dat is een heel mooi gevoel. In het seizoen hebben we ook alle collectieve prijzen meegenomen en nu ook die alle individuele prijzen. Dus uh, ik denk dat we een fantastisch jaarje geluk hebben. Voor mij vooral uh, persoonlijk is het gewoon om zoveel mogelijk stappen te zetten en als speler beter te worden. Gewoon nu voetje op de grond en uh, kijken wat dat de, de nabije toekomst mij geeft. Maar het hoogtepunt van de avond was natuurlijk de uitreiking van de gouden schoen zelf en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 toch wel wat problemen. ga vertel eens. Ja, het blijft dus opletten voor uh, gladde wegen. Hè. Het KMI en het wegen en verkeer waarschuwen vooral voor ijsplekken in uh, Oost en West-Vlaanderen. Uh, plaatselijk kunnen de wegen en fietspaden zelfs pekglad zijn, zeggen ze. En het kan ook uh, gevaarlijk worden door aanvriezende mist. Dus uh, kijk, dubbel uit je ogen vanmorgen, zou ik zeggen. Op de E313 dan, van Antwerpen naar Hasselt, een beetje goed nieuws. Daar staat wel nog een drie kwartier file. Nee, een half uur file inderdaad. Van Herendals-Oost tot Geel-West. Daar is de weg wel vrijgemaakt, dus de files zijn aan het oplossen. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies een kwartier van Berghem tot aan de Kennedy-tunnel. Naar Brussel, voorlopig alles rustig hoor. Een beetje aanschuiven op de E314 bij Holsbeek en op de E314 10 minuten, sorry 429 natuurlijk, 10 minuten bij Halle. De buitenring rond Brussel, daar moet je uitkijken voor een ongeval op de zijrijweg in Strombeek in die scherpe bocht van de aansluiting naar de A12 richting Brussel. Die uh, bocht is gesloten voor het verkeer momenteel. En dikke problemen op de kleine in Brussel richting Zuid, want daar zijn de Rogier en de Kruidtuintunnel afgesloten. Iedereen moet bovengronds omrijden. Dat leidt tot zeer grote vertragingen tot in de Anicordie-tunnel. met één uur file. Dus rij die tunnel zeker niet in of je staat daar muurvast. En door een vakbondsactie rijden er minder bussen in de Vlaamse rand rond Brussel, in de regio Leuven en in de Druivenstreek. Platte batterij, de touring wegenwachters staan 24 uur op 24 voor je klaar, overal in België. Oh Frank, luister naar Frank Hendricks, uiterend heeft de tip van de dag. Frank, goedemorgen. Dag Peter, goedemorgen morgen. Maar echt geniaal kerel, want iedereen gaat dit doen vandaag. Want wat heb jij ons gestuurd? Ja, ik stuurde een berichtje omdat de weervrouw deze zo net zei dat we vandaag weer een mooie zonnige dag krijgen... Uh, en gisteren was het ook al een mooie zonnige dag. Uh, maar de zonnepanelen die op het dak liggen, die brengen helaas niks op, omdat ze bedekt liggen onder een uh, dikke laag sneeuw. Ga je vandaag de sneeuw eraf halen, Frank? Uh, ik ga wijselijk niet op mijn dak kruipen. Nee, nee alleen. Ja, nee. Ik had er ga... nog niet aan gedacht. We hebben een plat dak. Ik ga denk ik mijn vent daar straks wel op <laughs> Ik heb ook een platdak. Ik ga het ook doen. Ik ga even ah, gewoon de sneeuw eraf doen. Een platdak, maar misschien heeft ja, Frank op... geen platdak. Een platdak Frank? Ik heb... nee, nee, ik heb helaas geen platdak. Een mens nee. moet zijn leven niet riskeren. Nee, nee dan, dan, dan dat is dat geen nee. goed idee. Nee. Maar voor de mensen die een platdak nee. hebben, die er aan kunnen, goede tip. niemand heeft daar bij stilgestaan. Frank, had ik een medaille? jat je had ze gekregen. Dankjewel, hè, man.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 Priscilla, Queen of the Desert. Vanaf 12 januari in de Aardenberg in Antwerpen. Meer info op aardenberg.be. Samen met Radio 2. Door te draaien aan het Suzuki-rad en een eenvoudige vraag te beantwoorden, kunt u tot 3.000 euro extra korting winnen. 3.000 euro, bovenop de 6.000 euro korting die u kunt krijgen op uw nieuwe Suzuki met 7 jaar garantie. Dat kan tellen, hè? Info en voorwaarden op suzuki.be. Suzuki. Twee. Je goeiemorgen morgen. Jouw goeiemorgen telt voor twee. twee. That nasty boogie bugs me, but somebody idea has struck me. That beat rhythm gets me on my feet. I changed my life completely. I seen the lightning lead me. My baby just can't take her eyes off me. I don't blame it on the sunshine, I don't blame it on the moonlight, I don't blame it on the good times, not on the boogie. Don't you blame it on the sunshine, don't blame it on the moonlight.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 ik ben er nog Got the sunshine De Jacksons en Blame It On The Bogey. Daar is ze, daar is ze, daar is ze. Margot van de regio. Je wil het horen, je wil het zien, want Margot van de regio die gaat vandaag met treintjes spelen. En waarom spelen grote mensen zo graag met treintjes dat te horen, zie je nu in de app of live of VRT1. Het is wel high-tech geworden, maar vooral ja, komen die treinen op tijd. Dat soort dingen wil je ook weten. Margot van de regio zit in de Kempen in Mol. Ik zie je staan binnen en ik zie daar een sloeber naast jou zonder kippi. Dat is spijtig. Er is hier echt een nieuwe wereld voor mij opengegaan, want dit weekend organiseert de modeltreinclub De Kempen hier in Mol hun eerste tentoonstelling. En ik mag zo al een keer rondkijken. En wie meekijkt via de Radio 2-app of via VRT1, die ziet hier nu dat ik aan het station van Scherpenheuvel sta, weliswaar in miniatuurversie. En Eddie, hier staat een, een trein klaar om te vertrekken. Is het tijd voor de trein om te vertrekken? Ik denk het wel. Oké, okay, kijk, hij duwt een knopje in. Het is allemaal nog handgestuurd hier, hè? Handgestuurd, he? ja. Oké, okay, kijk, de trein rijdt weg uit het station. Zeer fascinerend om te zien. <laughs> uh, maar Eddy, vooral, ik vind het, het, is meer dan alleen rijdende treintjes. He. Kijk, ik stap hier even nu door de, door de tentoonstelling, want we staan hier nu aan Westerlo in 1913 ja. en die huisjes, die zijn zo waarheidsgetrouw nagemaakt. Hoe doen jullie dat? Gaan jullie dan echt zo bellen bij de mensen? Ja, en uh, we gaan... Uh foto's we naar de heemkundige kringen gaan we oude foto's vragen... ...en dat maken we daarna. Dat is allemaal in plastickaart of uh, karton. Dat zijn vellen. Ja. waar dat, dat steenmotieven opgedrukt staan. Maar dan moet je dat allemaal uitknippen en uitsnijden. Ja, het is heel veel werk. Het is echt wel meer dan treintjes uh, met ja, treintjes ja, rijden. Moet, he? Het is geen spoor op de grond. leggen, lekker vroeger en een trein laten rijden. En nee, Er komt meer bij kijken. Het is heel complex eigenlijk. Ja. En zeg als jullie dan zo aanbellen bij de mensen en zeggen mag ik hier wat dingen opmeten? Want we willen dat graag in miniatuurversie nabouwen. Wat, wat zeggen de mensen dan? Ja, die zijn normaal heel enthousiast en die zeggen dan als het gebouwd is, stuur ze foto's door of gaan jullie exposeren. Dan komen we eens kijken dat is geen probleem. En dan ja, vinden ze dat wel tof, hè. Heel leuk. eigen huis kunnen herkennen. Absoluut, dat is, dat is al het allerplezantste. Maar wat ik het allerplezantste vind, Eddie, dat is de kleine details die in het landschap zijn nagebouwd. Want kijk bijvoorbeeld hier, achter dit muurtje, wat zie ik daar iemand doen? Ja, ontplassen, hè. Ja? En dat was ook een buitenwc. <laughs> toen in die tijd stond ik cool. geen binnenwc. Dat was allemaal buiten. Maar en ook zo'n hele kleine kippetjes die jullie dan allemaal namaken, dat is toch echt... Nee, nee, nee. Die kopen we, Ah, die kopen we. Ja, die kopen. Oké, okay, ja. goed. Maar zeg, voor u, je bent hier al heel lang mee bezig, hè? Ja, dat klopt, ja. Sinds u? Sinds u. En wat, wat fascineert u daar zo aan, aan deze wereld? Ja, mijn vader had voor mij zo'n een, een staarset gekocht. En vroeger werkte die in uh, Brussel, in de Beaumarché. En zo... zo uh, met Sinterklaas ja. gingen we dan kijken, daar stonden zoveel al die banen in die vitrines. Ja, en dat vond ik machtig. Ik heb ook nog het einde van het tijdperk van de stoomtreinen gezien. Dan gingen we naar het station en zeiden we dat een grote trein dampen en stampen en, en, en lawaai maken. En dat heeft me altijd gefascineerd. En dan zijn we daarmee doorgegaan, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, ja. ja oké. Okay. En dit weekend stellen jullie dan jullie fantastisch mooie, waarheidsgetrouwe landschappen open voor het publiek. Ja, en met één doel eigenlijk, en dat is de jeugd aantrekken. Zijn die dan niet meer geïnteresseerd in treintjes? Nee, eigenlijk niet. Ik weet niet. Vinden ze dat oudbollig of zo? Ik weet het niet. Want als je naar tentoonstellingen gaat. 80% van de mensen daar heeft geen haar of grijs haar. Er zijn nog wel een paar jonge mensen die het interesseren. Maar eigenlijk de, uh, de hobby is zeer complex. Want er nu, onze nieuwste baan, die wordt volledig computergestuurd. Dus dan moeten schakelingen gebouwd worden, dan moet geprogrammeerd worden. Want die computer moet weten welke trein waar en hoe die mag rijden. Dat kunt je allemaal dan uh, programmeren. Maar ja ja Dat is heel fascinerend. Ik denk, is fascinerend. Ja, voilà, ik denk, nu zijn er al banen die ze sturen met een, met een, uh, die hebben een eigen wifi-installatie. En dan kunnen we dan iPad of, of uh, telefoon sturen. En als ik iPad hoor, dan denk ik meteen aan de jeugd. Dus die moeten gewoon <lacht> eens naar hier komen, dit weekend in Mol. En het goede is ook, het is, dat wil ik wel even vermelden, ook toegankelijk voor iedereen, want jullie hebben iets heel cool gebouwd, hè, Eddie? Ja, voor de mensen met een beperking die in een rolstoel zitten. Onze banen zijn op ooghoogte gemaakt. En mensen in een rolstoel kunnen, allee, sommige grotere mensen... Zowel als je wat kleiner van postuur bent, kun je niks zien. Hebben we gewoon een periscoop laten maken. Die kunnen je vanuit hun stoel kijken naar de banen. Voilà, het is dit weekend oh, dus in bol te doen. Man, man, heerlijk. Je wil die beelden ook zien. Zo meteen, .morgen. Volg ons daar op Instagram. Dank je wel.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 Didn't I lose? Now your tire tracks in one pair of shoes And I'm split in half, but that don't have to do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 De meest gestreamde en best verkochte song in Vlaanderen op dit moment. Noah Cahan, 'Stick Season. In de Radio 2, top 30, die je morgen opnieuw hoort, dan staat hij op 4. Maar, dan nog een belangrijke vraag binnen van iemand. Het is van Stefan. Zeig, wat praat jullie over als de microfoon uitstaat? Oh. Die zien dat in de app op uh, televisie natuurlijk. Aber, daarnet ging het over op het dak kruipen. Ja, ik was uh, heel verbaasd dat jij zelf zei ik ga straks op mijn dak kruipen om de sneeuw uh, van mijn zonnepanelen te halen. Mijn vader ik dacht was... dat het heel gevaarlijk ja. was. Mijn vader was een soort dakwerker, dus uh, die heeft me altijd geleerd om niet bang te zijn in de hoogte. Ik roop als kind al op, op het dak en zo. Ja, maar ik was ook verbaasd dat je zelfs een ladder had om op het dak te kunnen <laughs> ja. Dus wij praten eigenlijk over onzinnige dingen. Daar kom ik R tot op neer. Ja, ja, je mist niks hoor, <laughs> Stefan. <laughs> <laughs> Goedemorgenmorgen. <laughs> Let nu even goed op, lieve luisteraar. En Stefan ook, natuurlijk. Maandag doen we iets heerlijks. Beetje reclame maken. Met Bart Peters, dat is altijd goed. Maar vooral met zijn muziek. En we gaan er een goede traditie van maken. Artiesten van bij ons die hebben een heleboel prachtige hits. Maar in sommige hits zit nog veel meer. En soms laten we anderen hun hit coveren. Hè. We hebben bijvoorbeeld liefde voor muziek en dat soort dingen. Ja? Maar het is nog beter als die grote artiesten van bij ons een compleet verrassende versie maken van hun eigen song. Het is uniek en het is nog niet of nog niet veel gedaan bij ons. We gaan dat maandag doen en we doen dat zonder instrumenten. Ik herhaal, zonder instrumenten. Het wordt a cappella-la. Pardon, a cappella-la letterlijk, maar met de stem kan je ook muziek maken. Ik ga een voorbeeldje geven. Dit bijvoorbeeld, dat is, uh, ja, dat is een stem, maar ja, het klinkt als een soort instrumentje... Hier kun je ook de stem herkennen, maar dit bijvoorbeeld is de stem die een beetje van gitaar speelt. Luister even mee. Denger, dengeret, dengeret, denger, dengeret, dengeret, dengeret. Nee. En dan bijvoorbeeld, ja, ik kan een drum gebruiken, maar ik kan ook een beatboxer gebruiken. Dat vind ik altijd goed als ze dat doen, hè? Dat vind ik tof. Maar het kan ook verder gaan. Als je echt een soort, ja, bijna een soort drum van maakt, dan... Ja. Ja, zo dat soort dingen, als we ze even samengooien, dan krijg je... Een... Het klinkt als een computergeluid, maar het is echt allemaal menselijke stem. Goed gedaan, Peter. Ja, oh, I wish. Ja, nee, ik kan nee. het niet. Maar goed, um, we gaan het doen met een song van Bart Peters. En ik heb het intussen al gehoord. Het is zo, zo goed en zo uniek. Zorg dat tussen half acht en acht klaar zit, hier bij Goeiemorgen Morgen. Ik heb wel een stukje van Bart die zich inleeft op het moment dat ze aan het opnemen zijn. Je weet als Bart zich inleeft... Dat gaat goed. Zet hem een beetje luider. <laughs> dat is Bart Peters zelf. Hij gaat altijd hard, hè? Malen komt, komt hij lekker live. En met welke song gaan we dat allemaal doen? Met deze wereldhit van de radios. Komt helemaal goed. Swimming in the pool. You, you were like lucky to, to the, the world. world I was talking to my honey Talking like a fool I was talking really cool Talking to my honey I said, wouldn't it be funny? Wouldn't be cool? To go swimming, swimming in, in the pool, pool? I don't swimming in the pool Let's go swimming in the pool Let's go swimming in the water Let's go swimming in the pool Let's go swimming in the pool So it must be him, I forgot I couldn't, I couldn't swim. swim So I terrified my baby, yes it wasn't very cool Yes I made myself a fool, lying to my baby Someone should explain her maybe, now the is getting cruel Why I drowned in, in the, the pool. pool, I was swimming in the pool Yeah yeah, I was swimming in the pool uh -uh. Let's go swimming in the water Let's go swimming in the heat, nah, nah, nah. Let's go swimming, Let's go swimming. Na, na, na. Swimming in the pool. Yeah, na, na, na. Let's go swimming. Swimming in the pool. Swimming in, the pool. swimming in the pool van de radios. Hoe klinkt dat als dat acapella-la gebracht wordt? Is dat ook cappella. Nee, het is acapella-la. ga je maandag wel merken. De radios, het is voor maandag allemaal. Goedemorgen, morgen, morgen. En we zijn iets aan het missen. Gelukkig is er Hildegarde Dirven uit Loenhout. Hildegarde, goedemorgen. Goedemorgen. Oh, wat zijn we aan het missen? Vertel eens. Ja, hier is twee centimeter sneeuw. Na is er gesneeuwd? Is het nu ook aan het sneeuwen? Ja, nu, nu is het over op dat moment. Maar over tien minuten was het hier hard om te sneeuwen zelf. In Loenhout, in de Kempen? Oké. Okay, ja, weer. Ja, dus hou ja. er rekening mee. Als je buiten komt, kan er altijd sneeuwen en glad liggen. Hildegarde, dank je wel om ons even mee te nemen. Fijne ochtend. Oh, Oké, okay, dank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 J'étais celle de tes rêves, celle qui complète tes nuits et la mariée. Faut dire que ce fut bref, ta nuit n'a duré qu'une seule soirée. J'en romantisme oh, express, t'as pris le temps de venir, mais pas de rester. Tu m'embrasses, puis tu me laisses.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 Eindelijk zover. Het Gala van de Gouden Kaas 2023. Kijk samen met je gezin naar een show vol verrassingen en coole optredens van onder andere Pommelien Thijs, ja, wereld Camille en Francisco Schuster. En kom samen met de rappers te weten wie naar huis gaat met de felbegeerde awards. Het Gala van de Gouden Kaas. Morgenavond om half zeven op Ketnet en in de Ketnet-app. Welk type motor kiezen voor nieuwe auto? Even kijken. Man, ik zal daar dus niks van, hè. Maar niets, hè. Stop maar met zoeken. De oplossing is rijden met een Toyota-hybride. Ah? Die verbruikt gemiddeld tot 44% minder in de stad. 44%? Wacht dus niet langer. In januari heb je bij Toyota al een hybride voor de prijs van een benzine. Ja, voilà, dat is mijn antwoord, hè. Toyota. Aanbieding geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be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 Mercedes-Benz Printer is de keuze snel gemaakt. Ah, en ik krijg er ook nog twee jaar gratis onderhoud en herstelling bij. Afspraak bij uw dealer of op mercedes benzbe Kim, die heeft jou nodig vanmorgen om te discussiëren. Ben je kwaad? Nee, hmm, eigenlijk niet. Nee, maar nee, nee. nee, nee. het is wel belangrijk. Het is 8 uur via het nieuws, krijg je vanmorgen van Shema SciSci. Goedemorgen, ook vanochtend moet je opletten voor Gladde Wegen. Gaza is opnieuw zwaar gebombardeerd door Israël. En Toby Alderweireld en Tessa Willaert hebben de gouden schoen gewonnen. Het blijft vanochtend uitkijken voor gladde wegen, vooral in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Afgelopen nacht vielen er op veel plaatsen opnieuw winterse buien. Omdat de temperatuur van het wegdek onder nul ligt, veroorzaakt dat spek gladde wegen en fietspaden. Als je naar buiten gaat, let je dus best goed op, zegt Katrien Kiekens van het Agentschap Wegen en Verkeer. Het risico ligt vanochtend vrij hoog, omdat er zoveel water op de weg ligt. Er is opnieuw hier en daar wat bijgesneeuwd en bijgeregend vannacht. En er ligt nog smeltwater van de afgelopen dagen, dus het is erg nat en dat kan aanvriezen, dat kan het zout doen wegspoelen. Dus vanochtend is het extra uitkijken uh, volgens onze uh, waarnemingen toch. Afgelopen nacht werd er meer dan duizend ton zout gestrooid en op dit moment rijden de stroodiensten op sommige plaatsen weer uit. Ook het treinverkeer heeft last van het winterweer. Verschillende treinen zijn geannuleerd of hebben vertraging, bijvoorbeeld door IJssel, op de sporen. De hinder is het grootst tussen Kortrijk en Zottegem en tussen Tongeren en Hasselt. Een staking van buschauffeurs van de lijn in Vlaams-Brabant is nog uitgebreid. Sinds maandag al staken ze in een aantal gemeenten in de rand rond Brussel. En nu doen ook chauffeurs uit Leuven, Tieltwingen en Overijse mee. Er is veel frustratie na een intern conflict over een leidinggevende, zegt Stefan Laroy van de Socialistische... Het spijtige is dat de lijn ons heel lang laat wachten voordat we echt samen zitten. Dat was gisteren namiddag. De mensen zijn het, denk ik, ook een beetje beu. Al de frustraties op de baan en wat er voor een moment bij de lijn gebeurt. De mensen lopen gefrustreerd. Eén op de vijf werknemers kreeg vorig jaar een eenmalige koopkrachtpremie. Bedrijven die in 2022 winst hebben gemaakt, konden zo'n premie geven aan hun personeel. Het gaat dan om zowel arbeiders als bedienden in onder meer de chemie- en farmasector, de metaalbedrijven of de bouw. De premie was telkens een aantal honderden euro's.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 denk ik dat als die wetenschap vandaag duidelijk wordt, ja, dat dat ook betekent dat we natuurlijk veel strenger gaan moeten zijn ten aanzien van het gebruik van bepaalde pesticiden. Het Israëlische leger heeft de voorbije nacht opnieuw zware bombardementen uitgevoerd op het zuiden van de Palestijnse Gazastrook. Vooral de stad Yunis kreeg het zwaar te verduren. Er zijn opnieuw doden en gewonden gevallen. In totaal zijn nu al meer dan 24.000 mensen gedood in Gaza, onder wie zo'n 10.000 kinderen. De Nederlandse fysiotherapeut Peut Guido Versloot werkt voor het Internationale Rode Kruis in het zuiden van Gaza. En hij noemt de situatie verschrikkelijk. Die mensen zijn allemaal zwaar gewond te hier komen. Want anders komen ze hier al geneens. Behalve hun fysieke verwondingen die we hier behandelen... hebben ze natuurlijk ook heel veel meegemaakt. Ze zitten ook nog eens in een ziekenhuis, in een gebied... waar de veiligheid nog steeds niet gegarandeerd is. Er worden nog steeds explosies, worden nog steeds de oorlog om ons heen doorgaan. Dus ja, mentaal zijn die mensen natuurlijk ook helemaal uh, zwaar gewond. In het voetbal gaat de gouden schoen dit jaar naar Toby Alderweireld van Antwerpen en Tessa Wullaert, die in Nederland speelt. Het was voor haar al de vierde keer dat ze de prijs kreeg. Toby Alderweireld was vooraf al de grote favoriet, maar daardoor had hij toch wat stress. Nee, inderdaad, uh, kunnen we volledig als nummer 1 gebombardeerd. Het kon niet meer fout gaan ja, en dan komt er toch wel wat spanning. Hè, wat als, uh, mensen feliciteren me op voorhand en dat vond ik wel een beetje vervelend. Want ja, en, ja, het was niet zeker. De tweede, ja, ik, ik, ik, ik wist de puntentelling ook niet en zo verder, dus het kon altijd nog fout gaan. Dus uh, ik was wel heel opgelucht uh, toen ik mijn naam hoorde. Arthur Vermeeren van Antwerpen kreeg de prijs voor belofte van het jaar. Mark van Bommel, de trainer van Antwerpen, werd coach van het jaar. En Jean Butet, ook van Antwerp, werd doelman van het jaar. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Gisteravond zijn de eerste veertien stadsgidsen in Mechelen afgestudeerd. En een Nederlandse zakenman is door een assistiejury veroordeeld tot 29 jaar cel. Voor de moord op zijn vriendin en de brandstichting in zijn villa in Merksplas. En dat al meer dan vijftien jaar geleden. Vandaag zonnig weer met maximaal tot drie graden. Maar vannacht gaat het opnieuw een paar graden vriezen. Meer nieuws uit Antwerpen vind je de hele dag door in de app van VRT Nieuws. Oh als je in de buurt van de app van Radio 2 ziet of VRT1, kan je nu zien hoe druk het is op de weg aan de rode streepjes. Ja, wow, toch wel wat dingen precies haai over? Ja, dat is een beetje ongevallen. Hè? Dus naast ja, opletten voor gladheid natuurlijk, maar het zat wel in het nieuws op de E40 van Veurne naar Jabeke bijvoorbeeld. Daar moet je in gestel opletten voor een ongeval op de rechterrijstrook. Verder is er ook een ongeval gebeurd op de Kennedy-laan inderdaad tussen Zelzaten en Gent. En dat is gebeurd op de beruchte Cosmos-rotonde bij Zelzate-Oost. Dus uh, daar zijn wat. Uh, vertragingen in alle richtingen daar. Dan op de e 313 van Antwerpen naar Hasselt sta je nog een kwartier in de file van Herentlas West tot Geel West. Heeft te maken met een eerder ongeval. De rijstroken zijn intussen wel weer open. Naar Antwerpen nauwelijks vertragingen te melden. Een beurtje vanaf Kruijbeek op de E17 zie ik. En op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten van Berchem tot aan de Kennedy-tunnel. Verder naar Brussel hebben we vertragingen van 10 ja, minuten op de E19 vanaf Peutie. Ook van Aarschot tot Holsbeek op de E 314. En op de E429 een kwartier bij Halle. De binnenring rond Brussel, daar vertraag je ook een kwartier. Dat is tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. En dan op de kleine ring in Brussel nog steeds richting Zuid. Die problemen door de gesloten Rogier en Kruidtuintunnel. Je moet dus bovengronds omrijden. En dat levert al een, een uur viel op in de tunnel, Dus blijf daar weg, zou ik zeggen, met de wagen. En door een vakbotsactie rijden er minder bussen vanmorgen. En vandaag wellicht ook in de Vlaamse rand rond Brussel in de regio Leuven en in de Druivenstreek. Subaru, safe, fun, tough. Radio 2: Min 9 in Makendal, maar aan de zee zegt Patrick Mikko in Nieuwpoort: geen vlok en 4 graden. Peter Boy! Fotootje trekken zie je. Duran Girls on film, goeie vrijdagmorgen. Gerand, gerand. het is 9 over 8. Goedemorgen. Hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je vrijdag begint. Vandaag is het 19 januari, de dag dat je hoorde op Radio 2 dat het hier en daar toch weer aan het sneeuwen is. Glad kan zijn. Dat ongeveer heel Antwerpen de gouden schoen gewonnen heeft. Toch goed hè? Dat wordt daar echt zo'n groot feest. Ja, maar ze hebben het wel goed gedaan. Ja, die zat er ook in slechte papieren als ik dan. Dus kijk, kunnen we misschien die gouden schoen verkopen om <lacht> de lonen te betalen. Maar zou die niet naar, naar Tobi thuis gaan? Hij is een teamspeler, hè? Hij zal die wel ja. kopen. Dat is ook volgens mij je, je eigen schoen die dan in het goud wordt gezet. Ja, voilà. Dus dan neem je die toch voor op de schouw? Oh, vermoedelijk wel. Je krijgt gewoon lekker veel zon vandaag. Dat is goed. Goede sporttijden van onze hockeyvrouw, de Red Panthers. Die mogen naar de Olympische Spelen deze zomer. En vandaag kunnen ook onze hockeymannen zich plaatsen. De Red Lions kan dat volgen straks bij DJ David. In spits op Radio 2. Maar oh, hou je vast aan de takken van je supermarktwagentje, want... Mijn gedacht, mij gedacht Jongens, wie had dat verwacht? Mijn gedacht, mijn gedacht ik had gedacht Ik had nooit gedacht dat het oh, woord supermarktwagen zo moeilijk was om uit te spreken. Maar lieve mensen, luister even goed van Kim van ons. Je hebt een heel helder gedacht. Ja, komt-ie. Dus, um, nadat je een bad neemt, moet je altijd douchen. <lacht> nee! Jawel. Gaan we. Dus als je een bad neemt, moet je ook douchen. Ja, dus je gaat in bad. Je ligt daar een beetje in te weken. Hè, ja. en Al die vieze dingen die op jou hangen en liggen, komen dan in dat water terecht. Dan was je in dat bad, maar dat water blijft wel. En je haar ook. Hè, het is toch moeilijk om je haar te wassen in dat bad. Je blijft dan in dat vies water zitten, dan doe je dat weg. Oké, okay, dan moet je niet nog een uur douchen, maar dan spoel je jezelf toch even af. Ik begrijp het. Ik heb zelf geen bad, maar ik heb natuurlijk een babytje. En ik deed dat ook heel vaak toen ik nog in bad zat. Want, maar in, in haar geval dacht ik, ja, ik weet niet of je geplast hebt of niet in bad. Dus ik ga je snel eventjes afspoelen ah, met de kraan. Ik kan bevestigen, het is niet omdat ik plas in mijn bad. <lacht> dat dat doe. Maar omdat, ja, je ziet dat toch soms gewoon aan dat water. Dat, dat wat ligt dan zo'n vetlaagje op. Ja, maar wat een verspilling. Ik vind het zo verspilling. Ik wist dat je dat ging zeggen en dat snap ik. Maar je kan dat toch wel even snel doen. Je moet dat geen half uur doen. Hè. Ik weet toen ik uh, ja, echt heel klein was. Met mijn ouders. We gingen allemaal in elkaars bad. Mm. Ja. Ja, Smakelijk. Wat, ja, maar ja. voor de rest heel probleem. Maar hey, you do moment. you, hè. Ja, dat wel. Maar... Maar jij vindt dus... Ik vind het properder als je je daarna toch nog even afspoelt. Zou er mensen zijn die eerst douchen en dan een bad nemen? We gaan het uh, zo dadelijk ah, ja. ontdekken in de app. Want dat zou je ook kunnen doen natuurlijk. Eerst douchen, allemaal proper wrijven en dan gewoon gezellig weer... Dat mee... zou ook kunnen, daar ben ik ook mee akkoord. Ik ben nu zeer benieuwd naar al die mooie badverhalen die gaan binnenkomen <lacht> in de app van Radio 2. Hoe zit het, lieve mensen? Ga je mee met het gedacht van Kim van ons? Een herhaal nog even. Als je een bad neemt, moet je daarna ook even douchen. Brand maar los in onze app. Goedemorgen. When the stars aligned at night, De geweldige Gustaf standing by my side. I was ready. I Nou, van Gustaf. Die mens maakt echt geen slechte dingen. Het is kwart over acht. Een heel helder gedacht van Kim van Onsen dan net. Als je een bad neemt, moet je ook douchen. Heel veel mensen die akkoord gaan, die het ook doen. Ja, eigenlijk wel. Ja. De meesten gaan akkoord, maar natuurlijk komt er heel vaak terug dat het, dat het verspilling is en ja. dat snap ik wel. Maar ja, het is mijn gevoel en ik heb dat gewoon graag. En het hoeft ook zeker niet lang te duren, maar het vuil moet eraf. Wat ik niet wist... Heel de Duchateau, die je laat weten, ik baat op de Japanse manier. Blijkbaar is dat een ding. Een bad is pure ontspanning, dus eerst volledig wassen onder het douchen. Mm -hmm. En daarna lekker relaxen in het bad. Dus daar is het omgekeerd. Ja, oh, okay. eigenlijk is dat toch niet onlogisch. Ja, ik vind. Ik... Of ligt het aan mij? Soms moet ik twee keer douchen per dag, omdat je dan die ochtendje al gehad hebt, en dan ga je nog gaan sporten en zo. Daar voel ik me al schuldig bij, omdat er zoveel waterverspilling is in de ah, wereld. Maar dat doe ik dan weer niet, zie. Jozef Michielsen in Duffel. Die gaat nog verder. Vroeger, hè, de kinderen in één bad. En daarna werd de was er ook nog eens in gedaan. Hoe is dat? Maar ja, het zal wel groot worden. Hè. Dat is geen probleem. Ja. Maar uh, ik voel mij niet proper als ik dat doe. Zeg maar, ja... Zou je ooit kunnen meedoen? Iemand vraagt dat aan de Expeditie Robinson. Ja. Dat is, echt was... een, dat is een vuile boel. Hè? Ja, ik zou me daar wel over kunnen zetten. Maar zo in mijn dagelijks leven heb ik het uh, ja, toch graag proper. Hoe lang sta je dan in de douche na dat bad? Maar echt nog geen minuut. Hè? Dat is echt... ah, ja. Eigenlijk, maar ja, kan je ook in dat bad, als je zo'n handsproeier hebt, hè, kan je jezelf ook zo gewoon even afspoelen. Hè? Dan Christen... moet je niet nog eens in de douche, maar dat is hetzelfde. Christel uit de hersen, ook. goedemorgen. Als we toch verkiezen om het bad te nemen, spoelen wij ons ook af, logisch vinden we. Zelfs als we in de spa gaan, douchen wij ons ook eerst en daarna. Vind dan weer iets anders. Dat is echt zo een beleving. Dan, ja, dan gooi je echt met water, maar je bent altijd ook voor. Nee, dat is ook omdat je dat vaak moet doen. Omdat je eerst... Je moet in een zwembad je ook eerst afspoelen. Waarom? Omdat je vies, vuil en vettig bent. En uh, anders ga je daarom je vies, vuil en vettige lichaamsappen zwembad, delen met andere mensen. In zwembad is kloor je maakt het allemaal kapot? Ja, dat zeg je altijd. <laughs> maar is dat goed voor je vel? Denken veel mensen nu. Ja, ik vraag het mij ook wel een beetje af. We hebben een huidspecialist. Die gaan we zo meteen even bellen. Die gaat jou alles vertellen hoe erg of hoe niet erg het is. 18 over 8. Ze hebben alles gelezen, alles gezien, alles gehoord. En op zaterdagochtend delen ze alles op Radio 2. Radio 2 Weekwatchers. Het leukste nieuwsoverzicht van de week door Ruben van Gucht en zijn vrienden. Morgen zijn we er weer. Evi Grijart is dan mijn weekwatcher in Oostende, by the way. En Ben Segers en Nelebouwers die komen live optreden. Tot dan. Radio 2 Weekwatchers. Live vanuit de Venetiaanse gaanderijen in Oostende. Morgenochtend om 8 uur op Radio 2. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Washier van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op ElizaWasHere.be De saloncondities bij Skoda klinken dit jaar niet alleen zo, maar ook zo. Krijg nu een salonvoordeel tot 12.400 euro, inclusief een overnamepremie tot 3.000 euro, drie jaar extra garantie en een gratis fietsendrager en trekhaak.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 just wanna have fun van Cindy Lauper. Het is 24 over 8. Goedemorgen. Een gedachte van onze Kim was heel helder. Als je een bad neemt, moet je daarna ook even douchen. Veel mensen die akkoord gaan met jou, sommige mensen niet helemaal akkoord. Mm -hmm. Nee, Christophe van de Kerkhoven, ja, die zegt: als je dan toch zo vuil bent, was je dan met dit ol? Ik denk niet dat dat een goed idee is, want het is niet ecologisch. Ikzelf heb nog de goede tijden gekend met drie kinderen in bad en we zijn daar nooit ziek van geweest. We zijn groot en sterk. En, uh, en dat zei ik daar straks ook. Hè. Dat, dat, dat geloof ik ook wel, maar het is gewoon mijn gevoel. Johan Moerman zegt, ja, te veel hygiëne is niet goed voor immuniteit. En je wordt gevoeliger voor allerlei ziekten en infecties. Dat gaan we straks ontdekken. En dan hadden we ook nog Hilde van Tricht. En die, die begrijpt mij eigenlijk. Die zegt, natuurlijk, een bad dient om te ontspannen. Niet om je te wassen. Um, en daarom vind ik een bubbelbad zo vies. Dus ja, dit is ook wel hoe ik het gebruik. Hè. Ik ga eigenlijk ook gewoon in bad om te relaxen. Mm -hmm. En als, als ik tijd heb dus om ook even alles duidelijk te maken... Dat is niet elke dag. Ik denk dat ik vorig jaar dat mij dat twee keer per jaar gelukt is om dat te doen. Dus dat is niet zo elke dag. Maar echt voor je te wassen, Hilde zegt het ook, pak je een douche. Peggy, goedemorgen. Goedemorgen Peter, Goedemorgen uh, ja. Kim. Een reactie uit wetteren van Peggy Tollenaren. Je gaat echt nog veel verder. Want wat gebruik je allemaal in dat bad? Um, ja, een bad is voor mij zo één keer per week, want ik mag maar één keer per week van de dermatoloog in bad, want eigenlijk droogt te veel baden je huid uit. Aha. En dan is dat voor zo iets speciaals met een badbruisbal, oh, badparels ja. of mm -hmm. badzout. En ik heb zelfs zo'n plankje voor over bad waar een boek op past en een glaasje en een kaarsje. <lacht> ja. Dat is echt genieten, dat is zo mijn momentje me-time, ja. Ja, Peggy, je tikt daar iets aan. Dank je wel voor je reactie. Want hoe goed of hoe slecht is dat nu voor je huid? Luister nu even mee naar dokter Thomas Masselis, huidspecialist. Thomas, goedemorgen. Eén morgen. Goedemorgen, Dokter uh, Dr. Thomas, hier. het ja. gedacht van Kim, als je een bad neemt, moet je ook douchen. Vertel eens, wat vind jij ervan? Oh, eigenlijk is daar weinig rationaal voor. Want uiteindelijk, uh, het vuil, en dat is niet zo enorm veel vuil, is volledig afgespoeld in dat bad. Dus eigenlijk heeft dat relatief weinig zin. De enige zin die het zou kunnen hebben, dat is als je heel veel ge producten gebruikt in je bad. En je hebt een kans dat je daar alleen eens voor zou zijn, dat je ze dan terug afspoelt. Maar eigenlijk voor het proper zijn heeft dat eigenlijk relatief weinig zin. Het is vooral mm. in het hoofd, en dat is misschien uh, de plaats waar we moeten ingrijpen. No. <laughs> uh, dat is... Kan dat nog? Nee, nee. Uh, wat ik wel, wel een keer zou willen zeggen over dat baden en douchen, dus met weer zoals nu, en als ik hier rondrijd zie ik overal wit, dus en het is koud het is nu min drie graden hier, uh, als het winter is en koud weer, niet te veel water, want hoe raar het ook klinkt, maar water droogt je huid uit. Ja. Dus hoe langer je in de bad zit, hoe langer je in hoe warmer dat ook is en hoe meer zeepgebruik, hoe droger uw huid wordt. En daar hebben veel mensen wel last van, jeuk, schilverende droogheid enzovoort. Dus nu, op dit moment, is douchen beter. Baden even links laten liggen. Maar uiteraard, het is wel zeer ontspannend. Maar de vraag: is het nodig om uw water van het bad af te spoelen voor uw huid? Nee, ik denk, ik denk nee. Zeg, dokter Thomas, hoeveel keer uh, ga je ja. douchen in de week? Ik douche elke morgen. Maar Toch. dat is heel kort, hè? Maar eigenlijk, hoe lang is dat bij jou. Hoe lang? Ja? Oh, is dat 30 seconden of zoiets? Of 40 misschien? Oeh, maar dat is wel heel snel. Ja. Zeg, en gebruik je ja. dan altijd zeep overal? Nee, nee. nee. In de winter olie, je olie, precies uh, om de uitdroging wat tegen te gaan. En oh. dus nu ook smeren na. Ik kan een uitleg geven hoe dat komt dat water uitdroogt. Maar dus als je in water ligt, gaat er heel veel water in je opperhuid, maar gaan er zouten uit. En als je dus lang in dat water ligt, gaan we veel zouten uit. Als je dan uit het water komt, zijn er te weinig zouten over om de watermoleculetjes vast te houden. Dus het verdampt. Jouw Zeker als droog weer is, gelijk nu. Zie je dus, zo. Uh, en daarom dat mensen met een droge huid nu zo weinig mogelijk uh, lang in water moeten zitten. We hebben weer heel veel bijgeleerd. Dankjewel, huidspecialist ja, ik... Dr. Thomas Marcelis. Dit wil je herbeluisteren. Ja, Sowieso dankjewel. Straks op radio2.be, denk het wel. En nu... Wat ga je nu doen? En dan douchen na het baden. Ja. Het <laughs> oh, oh, oh. zit in je hoofd, Kim. Ja, maar dat is niks. Er zit nog wel wat van alles anders ook. Als <laughs> ik dans mm -mm. Yeah. Oh, Weet je wat het is? Ik heb geen goede moves Maar zie je niet dat ik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 Ik Ga te op te 1 over half negen. Zometeen alle nieuws van bij jou in de buurt. Eerst schema. Morgen, ook vanochtend moet je toch wel uitkijken voor gladde wegen, vooral in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Vannacht vielen er op veel plaatsen opnieuw winterse buien en het is ook aan het vriezen daardoor zijn de wegen en fietspaden spekglad. En het Israëlische leger heeft door bijenacht opnieuw zware bombardementen uitgevoerd op het zuiden van de Palestijnse Gazastrook. Er zijn opnieuw doden en gewonden gevallen. In totaal zijn nu al meer dan 24.000 mensen gedood in Gaza, onder wie zo'n 10.000 kinderen is het nieuws uit jouw buurt? Nieuws uit Antwerpen met Christel Marije. In Arendonk heeft vannacht een uitslaande brand gewoed in een achterbouw van een huis aan voorheide. De achterbouw brandde volledig uit, maar het huis bleef gespaard en er raakte ook niemand gewond. De brand is ontstaan aan een houtkachel. Daar lag wat rommel rond en dat materiaal heeft vuur gevat. In Mechelen zijn gisteravond de eerste 14 stadschitsen afgestudeerd van een nieuwe opleiding aan Crescendo CVO. Daarin lag de nadruk vooral op de geschiedenis van de stad zelf doorheen de eeuwen. De veertien mogen zich nu officieel stadsgids van Mechelen noemen. Eén van hen is Chris Denekes en zij heeft, hoe kan het ook anders, niks dan lof voor haar stad. We vinden uiteraard dat Mechelen een hele mooie stad is waar van alles over te vertellen is. Een stad die ook heel erg evolueert. Um, altijd maar mooier wordt eigenlijk. Um, bovendien ontmoet ik graag nieuwe mensen en ik leg het graag uit. Een Nederlandse zakenman is door een Assise jury veroordeeld tot 29 jaar cel voor de moord op zijn vriendin en de brandstichting in zijn villa in Merksplas meer dan 15 jaar geleden. In de zomer van 2008 schoot hij twee keer door het hoofd van zijn vriendin. Daarna stichtte hij brand in zijn villa om de verdenking van zich af te schuiven. De man was niet aanwezig op zijn proces, zijn onmiddellijke aanhouding werd bevolen en hij wordt ook internationaal gesend. Hij moet ook de gerechtskosten van meer dan 200.000 euro betalen. En voetbalclub Antwerp heeft beide mannen zowat alle prijzen weggekaapt gisteren op het gala van de Gouden Schoen in Antwerp Expo. Trainer Mark van Bommel werd uitgeroepen tot coach van het jaar, Jean Butet werd doelman van het jaar en de prijs voor belofte van het jaar ging naar een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 Goedemorgen, Hajo. Goedemorgen. De problemen van morgen. Toch? Ja, ja het KMI en de Agentschap Wegen en Verkeer blijven waarschuwen. Hè. Dus voor uh, verraderlijke ijsplekken. Vooral in Oost- en West-Vlaanderen. Maar uh, via het Fietsersbond krijgen we ook al heel wat meldingen binnen over gladde fietspaden. Niet alleen uh, in Oost- en West-Vlaanderen, maar ook bijvoorbeeld Borsbeek, Antwerpen, Leuven en Geel. Kijk uit je doppen als je nog met de fiets en met de auto de weg op gaat vanmorgen. Op de E313 dan. Van Lummen naar Luik. Daar moet je opletten voor uh, wat vertraging bij, Herentals. Nee, sorry, bij Hasselt Uiteraard. Daar is een kleine aanrijding gebeurd op de afrit. Verder naar Antwerpen files van minder dan 10 minuten. Dat valt wel mee op de E17 vanaf Kruijbeek en op de E313 vanaf Frans. En op de Antwerpse ring richting Gent, verlies je 10 minuten van Berghem tot aan de Kennedy-tunnel. Dikke problemen op de kleine ring in Brussel, richting Zuid. Daar zijn de Rogier en de Kruidtuintunnel momenteel nog steeds afgesloten. Dat duurt al uren daar. En er staat intussen anderhalf uur file vanaf Koekelberg. Dus als je met de wagen het centrum in wil proberen. Die as toch te vermijden, want alles zit daar muurvast. Verder naar Brussel hebben we vertragingen van een kwartier. Op de E19 vanaf Peutie zie ik. Op de E314 20 minuten tussen Tieltwing en Holsbeek. En dan op de binnenring rond Brussel is het ook 20 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarden en Vilvoorten. En dan ja, heel wat problemen door het Winterbeer bij het spoor natuurlijk ook. En dan is er nog eens een wisselstoring gemeld door de NMBS. En daardoor rijden er momenteel geen treinen tussen Hasselt en Tongeren.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 dubbele data dan kan ik nog meer kattenprofielen volgen dubbel miauwkes switch op heytelecom.be en krijg altijd het meest ongelofelijke aanbod op de markt Je maakt gebruik van het Orange Netwerk Subito. Dat is minstens één kans op drie om te winnen. Happy... Go... Lucky. Yes! Oh, nu kan ik dat kleedje toch gaan halen. Subito. Happy go lucky. Speel op loterij.be of in je verkooppunt. Spar. Lekker veel voordeel. Nu, gratis spaghetti en kaas bij aankoop van 750 gram verse bolognese saus. Dat smaakt altijd, Spark Spar, kom uit right groep. Na je loopbaan klinkt het soms zo. Maar soms ook Zo.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 Ontdek op Batibouw alles over betaalbaar wonen. Batibouw, vanaf 17 februari in Brussels Expo. Info en tickets op Batibouw.com Zolder bij Krevel. dat is nog beter met een tweede afprijzing. Profiteer ervan in al onze winkels en op crevel.be Krevel leef beter.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 Klein quizje, deze zangeres Dolly Parton is jarig vandaag. Hm. Hoe jong, hoe oud wordt ze? Denk er even over na. Jolene? Jolene, Jolene, Jolene.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 Nou, Gelukkige verjaardag, Dolly Parton, Jolene. Hoe jong of hoe oud denk je? Ik heb ze onlangs gezien. Ik vond dat ze er keihard goed uitzag, maar ik denk dat ze rond de 80 is. <tie> well, nog niet, 78. Dat is toch rond de 80? Well, rond de 80. Goedemorgen! De nationale goede dag. Jan kraan had ze 75 geschat, Kim. Okay, well, hey, um, like. Even, ik heb ze gezien, niet live. Ik heb ze op ja, foto dat gezien. Wel. Ja. Daar is die. Heb je al een affiche van de Nationale Goeiemorgendag? Kijk, stel dat je bijvoorbeeld de vrachtwagen rijdt of je hebt een plezante winkel. Wel, er is altijd een plekje over voor een affiche. En daar zie je dat we op dinsdag 23 januari de eerste Nationale Goeiemorgendag houden. Laat weten waar jouw Goedemorgen laat horen en zien in Vlaanderen. Dan wordt die nog plezant. Christel Christian uit Bredenen. Goedemorgen, Christel. Goedemorgen, Peter en iedereen daar. Goedemorgen. Waar heb jij je affiche gehangen? Aan het voorraam. Goed, goed, goed. Ik zie het hier intussen ook. Er is ook een winkel die intussen in Kruijbeke die uh, gewoon reclame maakt voor onze nationale Goeiemorgedag. Ja, moedag. een optieker, ja. Dankjewel Optiek Foubert en dankjewel Christel. Heel fijne ochtend. Graag gedaan, prettige dag. Ja, Radio 2.be, daar staat die affiche. Printen en plakken, doen en vooral. Laat nu al even weten hoe jij die Goeiemorgendag gaat vieren. Maar is dus genoeg om gewoon Goeiemorgen te zeggen? Abonnee, tuurlijk niet. Daarom even luisteren naar Isabel Koppes van het bedrijf Gracious Manners, een etikettenspecialiste. Goedemorgen, dag Isabel. En nog allemaal, goedemorgen. allemaal, Intussen vriendin van de show, want je hebt een volledig boek geschreven <laughs> over de kunst van de etiketten. Maar vooral, hoe zeggen we nu het beste goedemorgen, Isabel? Maar ik denk het feit dat we elkaar wel goedemorgen wensen, ik denk dat dat al een heel goed iets is. Dus ik ben fan van jullie nationale goedemorgenback, absoluut. Um, maar volgens de etiketten, als we mensen gaan aanspreken, uh, en je kent die mensen of je kent de mensen niet, is het eigenlijk de bedoeling van altijd eerst de persoon aan te spreken en dan goeiemorgen te zeggen. Dus zijn er in dit geval bijvoorbeeld Peter, goeiemorgen. Omdat dat eigenlijk een heel ander gevolg heeft dan goeiemorgen, Peter. Ik denk dat je dat een beetje aanvoelt, maar dat is dat... de naam van de persoon. Ja, dat lijkt mij zo agressief. Als iemand zou zeggen, Shema, goeiemorgen. Dat zou ik zo denken. Oei, wat ja, is dat niet. Hè? Zo komt dat zo over. Dat is zo maar in ik, your face. Ik snap het wel. Als iemand jou aanspreekt, schema. Dan denk je toch dat er iets komt. Iets anders ja, ja, komt. Ja, maar, ja, het heb je de aandacht. Ja, mijn intonatie was misschien een klein beetje verkeerd, maar ik kan dat op een heel ja, attentie, vriendelijke manier doen. Maar door eigenlijk mensen eerst te gaan aanspreken, ja, geef je eigenlijk het, allee, het symbool. Is het is het, het, het aspect van ik heb u gezien en ik wens u een heel morgen. Wat ik me afvraag, Isabel. Mag je dan, terwijl je dan toch bezig bent, mag je dan ook gewoon vragen meteen deze echt alles goed? Mag je dat vragen? Uh, dat kan. En dat hangt zeker af een beetje van de situatie. Hè? Als je onder vrienden bent uh, en je vraagt dan hoe gaat het met u, kun je daar inderdaad die vraag stellen. En denk ik dat je daar ook een oprecht antwoord op verwacht. Als je elkaar zo'n beetje op de bot tegenkomt en je stelt uh, elkaar de vraag van alles goed, ja, dan is dat meestal zo wat een retorische vraag. En is het niet de bedoeling van een recht te beginnen op uitweiden. Maar Zoals in Amerika is dat. Zeg je ja. ja. ja. ook, how ja. are you en niet antwoorden van. Als al. je dan antwoord schrikken ja. die, hè? Ooit is daar ja. iemand mee begonnen. Waarom zijn ze er ooit mee begonnen? Wel, um, het gaat eigenlijk over het zinnetje uh, van hoe maakt u het, uh, wat vroeger een beetje een kleine dubbele betekenis had. En ik verwijs dan naar de 17e, 18e eeuw, waar mensen eigenlijk heel gefocust waren op um, vertering en alles wat met darmen te maken had. Uh, en het zinnetje hoe maakt u het, dat doelde eigenlijk op hoe stelt u vertering het momenteel? Hoe gaat het met de darmen? Dat is een vraag oh. die je niet eens moet, uh, moet beantwoorden. De dag van mij. Ah, ah, ah, het is echt begonnen met de darmen. Kijk, die zijn ja. zo belangrijk. Niet normaal. Bij ons ja. etikettenspecialiste Isabel Kopenzo over een goeie, morgen. We zijn weer helemaal mee. Hoe ga jij dinsdag de Nationale Goedemorgendag vieren, Isabel? Ik ga dat heel sterk meevieren. Het is eigenlijk spijtig dat het niet elke dag goedemorgendag is, zou ik zo zeggen. Dus, uh, we. Ik het we denken erover na. <laughs> Top. Ik had nog een vraagje, want ik heb gisteren ook de affiche opgehangen en ik heb dan ook het verteld aan mijn zoontje. En mijn zoontje vroeg: mag ik ook niet gewoon hallo zeggen? Mag dat ook? Ah, ik denk begroeten is al, uh, is al heel goed. Goedemorgen, goedemiddag of goedenavond. Geeft nog net dat ik veel extra. Maar ik denk dat hallo ook al een heel goede start is. Hallo, vind ik ook wel heel mooi. Kort en bondig. Als jouw zoon. En dan dat mag. is het Schema. Hallo. <laughs> Isabel Koppers, dank je wel. Dank je wel, graag gedaan. En zelf die affiche radio2.b. Klik daardoor op de neus van de Goeiemorgen Dag. De coconuts en die Amnaatje Daddy 8 for 9. Goed hoor, er zijn heel veel mensen die gaan mee met de nationale Goedemorgendag. Wat een top idee komen hier binnen. We hebben een fantastisch bericht binnengekregen van Marleen Reniers uit Hoven. Die heeft een bakkerij daar. En op dinsdag 23 januari zijn hun eclairs 3 plus 1 gratis, zag ik hier in de app. En ik zag daar iemand op reageren in de app. Hi Marleen, waar moet ik zijn? Ik ben van Kontig. Groetjes, <lacht> schema. <lacht> ja, Promotie en eclairs, dan ben ik daar. Goed hoor, heerlijk weekend. We straks al bij Karen Meijer rond 1 uur op Radio 2. En morgen vroeg, Weekwatchers, met Ruben van Gucht, met zijn Weekwatcher Vrienden. Morgen is het Evie Graiaert, die ons daarnet een uh, spraakbericht heeft gestuurd. Luister even mee, lieve mensen, en jullie ook, want ze heeft iets te vertellen. Hey, goedemorgen Peter, Kim en Shema um, Even laten weten dat ik morgen te gast ben bij de Weekwatchers En ik ga het hebben over We Are All Ears Een nieuwe beweging waarmee ik Vlaanderen gelukkiger wil maken Door echt te verbinden met elkaar, verhalen te delen En echt naar elkaar te luisteren En ik vroeg me af, hoe zit het met jullie luisterkwaliteiten? Luisteren jullie echt en voldoende naar jullie luisteraars? Of zit er toch altijd een beetje tijdstruk op? Vreed benieuwd Anyway, goeiemorgen en tot morgen. Tuurlijk luisteren wij altijd naar onze luisteraars. Want kijk, we hebben ook zelfs geluisterd. Die lieten ons weten dat een tijd geleden geweldig onder de indruk waren van Lies en Saar. Die twee Nederlandse zangeressen die hier een song speelden, was zo mooi. Eh wel. En wel. luister en kijk nog even mee. Als je nog niet hebt gehoord, het heet Lieveling en het is zo goed. MUZIEK tijd waarin we altijd samen kwamen Dingen onder namen, maakt niet uit We waren samen, bij alles heb beseft Het is straks alleen verleden Tijd met jou besteden Voelt zo lang geleden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 Het heette Lies en Saar. Je kan het helemaal bekijken op onze Instagram. Al zij samen kwamen. Hij is er hoor. Xavier Taverne. Veel plezier. Met Win-Win. Elke -win. dag telt voor twee. Radio 2. Laat je inspireren bij Oldrada en ontdek meer dan 20.000 vierkante meter aan woon- en slaapideeën. Bij Oldrada zorgt men voor de nodige magie om van je huis een thuis te maken. Modern, landelijk of betaalbaar design. Je vindt bij Oldrada het grootste aanbod aan stijlen en merken onder één dak. Oldrada Interieur, mooie steenweg te Balen. Profiteer nu van onze solden met kortingen tot min 70%. Oldrada Interieur, daar vind je altijd iets.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 Chantal, laten we nog een flesje ontkurken. KURK is helemaal niet zo duur als je denkt. Bij KURKfabriek van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nog tot en met 3 februari kortingen en stokopruiming in Lokeren en Waregem. Adressen en info vind je op kURK.be. KURKfabriek van Avermaat. Straks komen we met een paar goede tips over wat je kan doen als je garantiebewijs niet meer leesbaar is. Het is de win-win van de week.